De zondag 30 april 2017. Dit is de Batta Vieren Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Welkom bij de Batta Vieren Podcast. Mijn naam is Sanne Luid. Mijn naam is Jasper Janssen. En we hebben vandaag de gast psycholoog, econometrist en econoom, als ik het goed zeg, uh, Maarten Berg. En we gaan het met jou hebben over uh, je eerste boek, uh, deel 1 van 2, een studie over de slechtheid van de staat, deel 1, vrijheid en dwang. Um, Maarten, zou je eerst jezelf voor kunnen stellen? Ja, inderdaad. Uh, je hebt al wat in gezegd, uh, econometrist, psycholoog. Uh, tegenwoordig werkzaam voor de universiteit uh, leider bij de afdeling uh, Economie. En ook uh, nou ja, een leven lang geïnteresseerd geweest in, uh, in politiek, politieke filosofie. En uh, nou ja, ik ben blij met... Uh, uh, vroeger ook dingen op het gebied van uh, psychologie gepubliceerd... ...om uh, nu eindelijk uh, op het gebied van politiek uh, ook een boek uit te brengen. Precies, want um, nou, wij kennen elkaar al wat jaren. Ja. Uh, ik weet inderdaad dat je eerste twee boeken, die gingen heel erg over geluk. Dat was uh, uh, een studie die je toen had afgerond na je econometriestudie... ...en waarin je later ook op bent gepromoveerd. Ja. En um, uh, dat zou je een beetje een, een zelfhulpboek kunnen noemen, geloof ik. Uh, ja, zeker, ja. ja pluk het geluk. pluk het geluk. Wel ge <laughs> ja, ja. Nou ja, misschien wel uh, extra reclame maken. Wel, uh, ja, ja, ja. Uh, wel losjes gebaseerd op uh, uh, academisch onderzoek binnen, binnen de psychologie. Maar ik moet wel zeggen losjes. Hè. Dus ik zei in mijn boeken geen dingen waarvan ik wist dat ze onwaar waren. Maar het was ook niet zo dat iedere regel echt uh, wetenschappelijk uh, verantwoord was. En uh, ja, dit is echt een minder commercieel uh, boek. Um, ja, echt voor, voor de geïnteresseerde doelgroep. Precies, ja, want uh, ik kwam dit boek uh, op een gegeven moment tegen op internet... en ik wist helemaal op dat moment niet dat je daarmee bezig was. Dus mm. het kwam voor mij als een positieve verrassing. Ja. Het is een boek van 400 pagina's, waarvan mm -hmm. 100 pagina's voetnoten. Ja. En dit is nog slechts deel 1 van de T. Klopt. Um, kun je een beetje iets uitleggen over hoe je bent gekomen tot dit boek... of wat misschien het doel is wat je wil bereiken? Ja, ehm... Um... Nou, het boek gaat uh, over de overheid in al zijn facetten. Um, en nou ja, een studie over de slechtheid van de staat zegt het al. Het uh, is een uh, negatieve uh, insteek, um, waarbij ik niet alleen inga op uh, nou ja, waarom de overheid niet altijd uh, optimaal functioneert, maar ook inga op uh, de morele kanten van de overheid, hè? de slechtheid van de staat. Um, het is overigens een titel waar ik best wel wisselende reacties uh, op krijg. En ook he, de, de, de omslag. Die kunnen de luisteraars niet ja, zien. Maar een grote gifslang die zijn tanden laat zien. Ja, maar echt vrij vervaarlijk uitziet. <laughs> dus ik heb best wel wat mensen gehoord. Die zeiden van, nou ja, interessant boek. En, maar ja, waarom in godsnaam die vervelende, nare omslag. En die, en die te provocerende titel. Um, nou ja, omdat toch mijn inzicht is dat er niet alleen... Kritiek op de overheid te geven is. In de zin dat zij als... Ja, problem solver of als een, als, als een bestuurders tekort schieten. Maar dat je ook echt principiële, fundamentele vragen kan stellen bij de legitimiteit van de overheid. Vandaar dus ja, inderdaad iets wat provocerende, maar toch wel denk ik terecht de titel, de, de slechtheid van de staat. Precies, en uh, er zijn inderdaad voldoende hoofdstukken waarin we daar wat dieper op ingaan. Ja. Uh, je hebt het boek ingedeeld in uh, negen hoofdstukken. Mm -hmm. uh, ik zal ze even kort opzoom met vrijheidsideaal. De gedaante van de staat, mensenrechten, democratie, monarchie, defensie, buitenlands beleid, ontwikkelingshulp, de Europese Unie, immigratie, integratie en multiculturaliteit en vrouwenemancipatie. Ja. Uh, heel veel onderwerpen in één boek gestopt. Ja. Um, wat, wat is volgens jou de samenhang tussen deze onderwerpen? Of waarom ze, zitten ze allemaal in dit ene boek verwerkt? Ja, nou, eigenlijk was mijn uh, uh, doelstelling, misschien een beetje megalomaan, om eigenlijk een soort uh, totaal. Beeld, theorie te geven van de liberale filosofie. Zoals die in mijn ogen zou moeten zijn. En dus uh, ja de, de ambitie dat iemand die geïnteresseerd is in liberale politiek. Eigenlijk op wat voor deelgebied of onderwerp ook. In dat boek van mij. Eigenlijk zijn het er twee geworden. Puur omdat het uh, te groot werd. Het manuscript om in één volume te publiceren. Dus eigenlijk wat je vraag uh, ook was. Om, om een soort... Antwoord daarop te vinden binnen dat boek en ook uh, zonder dat dat eigenlijk ging om, ja, soort losse analyses op, uh, op deelonderwerpen, dus uh, vraagstukken die eigenlijk los van elkaar stonden, maar eigenlijk een, een soort filosofie te ontwikkelen waarbij al die verschillende onderwerpen op dezelfde, uh, ja, langs dezelfde analyse-methode worden geanalyseerd en dat het eigenlijk vanuit een uh, ja, centraal uitgangspunt, namelijk het uitgangspunt dat mensen vrij zijn binnen hun eigen middelen, domein noem ik dat dan, uh, om datgene te doen wat ze willen. Um, dat als je dat uh, principe doortrekt, ja, dat je dan voor al die verschillende onderwerpen uh, op een uh, eenduidig antwoord kan komen. Ja, je geeft ook heel vaak aan hè, van uh, dit zijn liberale principes ja. en uh, helaas is het zo dat zogenaamde liberale partijen <tie> tegenwoordig natuurlijk helemaal niet zo liberaal zijn. Mm -hmm. Je geeft ook heel vaak aan dat bijvoorbeeld de VVD, die vaak als liberaal wordt neergezet... ...toch heel vaak inderdaad, nou ja, soms zelfs bijna socialistische standpunten uh, mm -hmm. inneemt. Ja. Um, uh, in hoeverre voel jij je uh, verwant met het begrip libertarisme? Want dat was wel vaak wat ik in gedachten had toen ik jouw boek las. Ja, ik, uh, het is een term die ik in het boek niet heel veel uh, gebruik. Volgens mij uh, bijna niet. Mm -hmm. um, omdat, ja... Je, je wordt het natuurlijk al zo snel. Hè? De libertarisme is een filosofie die in Nederland uh, volkomen onbekend is. En het is dan heel makkelijk voor de lezer om te denken van... Oh, een of andere rariteit. En uh, dat, ja, dat, dat, staat, uh, dat is te ver van mijn bed. Dus dat, dat boek kan ik eigenlijk binnen tien seconden uh, terzijde leggen. Uh, terwijl ik eigenlijk uh, ja, meer de hoop uh, had en heb dat mensen toch dat boek eerst lezen... en over de ideeën zelf na te denken zonder dat ze uh, aan zo'n label uh, vastzetten... Uh, maar dat gezegd hebben, nee, dat is zeker filosofie uh, uh, uh, waarin ik me herken en ik denk zeker dat het boek als libertarisch uh, te kenmerken is, ja. ja. Nou, ik ben het wel met een je eens hoor. Ik bedoel, ook een, een van de eerste dingen die wel in mijn hoofd zat toen ik begon met lezen van, ja, ik hoop niet dat het zo'n zo libertarisch, utopistisch ideaal mm -hmm. is wat niet zo goed in de praktijk is te brengen. Uh, uh, ik moet zelf zeggen, um, uh, zeker in mijn ontwikkeling zeg maar, als liberaal, ik, ik zou mezelf tegenwoordig ik, klassiek liberaal noemen. Mm -hmm. um, het libertarisme vind ik een hele mooie stroming, omdat het heel erg teruggaat naar de, de kernwaarden, de kernfilosofie van vrijheid. Ja. En eigenlijk wat mij betreft gewoon ja, bijna perfect uitlegt waarom vrijheid goed is mm -hmm. en waarom vrijwillige transacties uh, dus ook goed zijn. Uh, aan de andere kant, ja, ik zie zeker binnen de libertarische beweging toch wel heel veel neigingen waarvan ik denk van, ja jongens, dit is ook niet echt hoe de wereld werkt. Uh, ja. Um, en ik, ik merk ook wel in jouw boek dat je daar ook een beetje tussen schipt. Dus aan de ene kant van, oké, okay, we hebben de wereld zoals die nu is. Ja. En we hebben de wereld zoals die eigenlijk zou moeten zijn. Ja. Ik dus, denk, uh, ja. je noemt het wel zelf ook. Hè, <coughs> dat het, bah, het is absoluut geen uh, puur gedachtewereld, uh, geen utopie. Het is echt met de bedoeling dat het ook praktisch inzetbaar is. Ja, wel met de bedoeling, inderdaad, dat het inzetbaar nee, zou, zou, het bedoeling zou bedoeling. kunnen zijn. Hè? Niet met, uh, ik bedoel, ben niet een naïef persoon, dus ik heb niet ook uh, de. Ik voorspel niet uh, dat zo'n uh, wereld van vrijheid uh, op handen is. Dus dat is wel een onderscheid uh, wat ik wil maken. Mm. Het, is inderdaad, uh, het is inderdaad wel een worsteling. Aan de ene kant heb ik wel die, echt die, die hardcore filosofische elementen erin uh, willen zetten op, op punten. Tegelijkertijd merk je inderdaad in die libertarische wereld soms... dat er uh, eindeloos geneuzel over de kleinste uh, theoretische puntjes... En ik denk dat ik in vergelijking met sommige andere libertarische uh, boeken die er, die er zijn... ...dat ik juist ook heel veel oog heb voor hele concrete uh, dossiers. Ook hele concrete voorbeelden uit de Europese, Nederlandse, soms lokale uh, politiek. Waarbij ik het toch ook wel uh, heel, heel concreet maak. En van hoe kan je uh, daar langs een, of, of vanuit een uh, liberale of libertarische bril tegen aankijken... En het is toch ook wel mijn bedoeling dat, ook al heb ik in dit boek veel kritiek zeg maar, op het VVD-liberalisme zeg maar, en hoe ver dat is afgedwaald van wat het liberalisme eigenlijk aanvankelijk was, dat ik toch ook denk dat ook liberalen, hoewel ze misschien in de praktijk soms een beetje met handen en voeten gebonden zijn en nooit zo ver zullen kunnen gaan zoals ik doe in dit boek, dat ze toch wel door het lezen van dit boek een soort beeld hebben van... oké, okay, ja, dit is eigenlijk hè, de stip aan de horizon... Um, ja waar mijn denken toch eigenlijk een beetje op geïnspireerd zou moeten zijn. Precies, want uh, als ik het goed begrijp is zeg maar deel 1... Hè, dus het boek wat we vandaag bespreken... Mm -hmm. is misschien meer een soort, een soort analyse van de huidige situatie... en een, een, een uitleg van de fundamentele waarden van het liberalisme. Mm -hmm. En ik had begrepen dat deel 2 dan wat praktischer... Ja. Ik, dat goed? Uh, ja, ik denk inderdaad uh, deel 1 gaat over, is een analyse van de staat. Daar zitten ook overigens wel wat praktischer onderwerpen in. Hè. Bijvoorbeeld uh, de staat is ook bijvoorbeeld de Europese uh, dimensie aan de staat of uh, de, de rechterlijke macht. Er, er, er zitten ook een aantal concrete onderwerpen misschien wel in. Maar inderdaad deel 2 is echt... Uh, ja, de, gaat echt puur over de, over, de, over de praktische en economische uitwerking van de filosofie van vrijheid en geeft eigenlijk antwoord op de vraag van uh, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar kan dit ook echt in de praktijk uh, toegepast worden en werken? Ja. Nou ja, vooral dat lijkt me heel belangrijk, want, want heel vaak als ik inderdaad ook in jouw boek uh, lees van, nou ja, dit, dit zou niet moeten of dit zou anders moeten, dan is vaak mijn eerste reactie nog steeds van, ja, maar dat gaat toch niet werken of dat is, dat is naïef of dat is Terwijl inderdaad, als je, als je gewoon een goed voorbeeld geeft... ...van nou ja, uh, we kunnen het ook op die en die manier doen... ...dan blijkt het vaak veel haalbaarder te zijn. Mm -hmm. hè? Dus ik denk ook dat het gewoon een kwestie is van goede argumenten... ...goede voorbeelden kunnen geven, zodat het überhaupt tastbaar wordt. Hè? Want je, ik denk dat jij misschien ook al zult merken... ...dat heel veel mensen denken natuurlijk met de bril van de wereld zoals die nu is. Ja. En vinden het heel moeilijk om daar buiten te staan. Ja, klopt. Dat is ook een soort ongelijke strijd die je aangaat. Hè? Dus uh, mensen zijn natuurlijk zo gewend aan hoe de wereld op dit moment functioneert... Uh, dat je ja, tien keer zo overtuigend moet zijn om mensen van een hypothetische wereld en de voordelen daarvan te overtuigen. Uh, dan het is om gewoon aan te sluiten bij wat op dit moment al aan de gang is en waar mensen van jongs af aan mee opgegroeid zijn. Hè? Dus een van de dingen waar ik uh, sterk op inzet in het boek is uh, democratie en hoe overschat ja, dat uh, bestuurlijk model een ideaal eigenlijk is en wat, wat een evidente nadelen er eigenlijk aan zitten. Maar ja, doordat mensen van zo jongs af aan uh, geleerd hebben... dat dat echt het toppunt van uh, beschaving is... en ja, dat dat de belangrijkste uitvinding in de menselijke geschiedenis eigenlijk is... dan is het een heel uh, ongelijke strijd en, en bijna onmogelijk om, om daar nog iets aan te veranderen. Terwijl ik denk dat als mensen... en ja, dat is misschien zelf overschatting, maar ik denk het oprecht... als mensen mijn hoofdstuk daarover... Uh, als verplichte tentamenstof zouden hebben op de middelbare school... daar echt uh, hun eindexamen over af zouden moeten leggen... en iedere burger in Nederland was daarmee opgevoed... dan durf ik wel te stellen dat er uh, heel wat uh, genuanceerder... over democratie uh, gedacht zou worden. Ja, je trekt in... De, ik kan het nummer niet noemen, maar je trekt in het boek ook... Uh, je zegt, dat het, je zegt dat het gelijk wordt getrokken. hè? Het democratische rechtsstaat. Mm -hmm. Het wordt zo automatisch ja. zo genoemd. Democratie is recht. Ja. ja en, en, van, en ik had daar nooit bij stilgestaan. Dat wel, eigenlijk wel heel erg als filosoof. Ik had daar niet bij stilgestaan. En het had je wel een... Um, hoe, hoe zou je dat punt heel kort even kunnen vertellen... voor iemand die het boek niet gelezen heeft? Ja. Nou ja, dus in mijn uh, liberale filosofie... Ik, ik noem het overigens nog steeds een, een liberale filosofie ook. Hè. ik denk dat inmiddels... Uh, is dit zo, ook voor liberalen zo onwennig geworden... dat ze het predicaat libertarisch uh, aangeven. Maar ik denk als je kijkt naar de ontstaanswortels van het liberalisme... dat dit uh, heel dicht daarbij, uh, daarbij aansluit. En uh, het liberalisme waarin... Uh, ja, liberalisme eigenlijk een soort variant is van de sociaaldemocratie... die net ietsje rechtser is. Mm -hmm. Dat is natuurlijk echt een heel modern idee eigenlijk. Hè? Ik denk in de... 19e eeuw en zeker in de 18e eeuw was dat natuurlijk helemaal niet zo. Uh, dus ik noem het nog steeds een liberale filosofie. Waarin dus individuele rechten uh, centraal staan. Het idee dat ieder persoon mag beschikken over zijn eigen leven, over zijn eigen middelen. En ja, dat is voor mij recht. En um, ja, democratie is een procedure die rechtvaardig kan uitpakken. Maar die ook onrechtvaardig kan uitpakken. En die niks zegt over... ...de mogelijkheden van het individu om inderdaad te beschikken over zijn eigen leven en middelen. En je kan je allerlei uh, ja, vormen uh, indenken waarbij de democratische meerderheid allerlei dingen uh, kunnen beslissen... ...die indruisen tegen het uh, ja, recht van het individu om te beschikken over zijn eigen leven. En uh, dan kan je je focus op van ja, we hebben toch democratisch uh, besloten maar het lijkt mij uh, veel belangrijker dat mensen gewoon over hun eigen leven kunnen beslissen. Ja, dat is eigenlijk de kern van je hele boek, hè? van je moet eigenlijk alles zo decentraal mogelijk proberen te regelen, mm -hmm. dus eigenlijk het liefst op het niveau van de individu. Ja. Individuen zijn degene die het beste kunnen bepalen wat voor hun goed is. Mm -hmm. um, en ja, een democratie gaat daar natuurlijk ook gewoon aan voorbij, want democratie is gewoon de tirannie van de meerderheid. Of ja. soms zelfs van de minderheid. Ja, Zeker, kijk nu bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, het is je weet eigenlijk al op de, de ochtend van de verkiezingen, vanavond is uh, de helft van de bevolking diep ongelukkig. Hè? Of de Trump-aanhangers zijn diep ongelukkig met Hillary, of de Hillary-aanhangers zijn diep ongelukkig. Je weet dat van tevoren. Uh, en dat is een gewoon onafwendbaar kwaad wat eigenlijk op, op die Amerikaanse bevolking afkomt. Je zegt zelfs inderdaad tyrannie van de minderheid, uh, omdat dan ook nog 50% van de mensen is die beide kandidaten uh, niks vindt. En uh, nou, dat is een, in Amerika natuurlijk iets ander systeem. Maar hier in Nederland uh, precies hetzelfde. Hè? Er wordt gestemd. Uh, de ene helft is doodsbang dat Wilders uh, premier zou kunnen worden. Uh, de Wilders aanhang is weer doodsbang uh, dat er weer zo'n uh, zo PvdA... of die onbetrouwbare Rutte of uh, wat dan ook. Dus iedereen zit, uh, ja, iedereen zit gespannen voor de tv de uitslag af te wachten. Maar... Elke vier jaar heb je een aantal feestende zalen. Je hebt een aantal zalen waarin de aanhangers uh, ja, met zure gezichten zitten te kijken. En um, ja, in een individualistische maatschappij is dat eigenlijk helemaal niet uh, nodig. Dat de helft of nog meer dan de helft van de mensen ontevreden is. Hè? Op het moment dat je maar als centraal uitgangspunt stelt. Dat iedereen gewoon over zijn eigen uh, leven kan uh, bepalen. Nu gaan mijn ex-socialistische alarmbellen rinkelen, want je zegt okay. individualistisch. Dat klinkt mm -hmm. heel erg. En ik hoor ook in mijn kringen, op de universiteit, dus yeah. ik, uh, ook veel jaren eerder in de samenleving individualiseert. Yeah. En uh, ik denk wel eens wat betekent dat in hemelsnaam. Yeah. Uh, wat ik, ik heb bij het boek, heb ik heb, in de beginpagina gezegd, het fundament van het zelfbeschikkingsrecht. Mm -hmm, ja. Volgens mij is dat de hele, als je het helemaal terugbrengt naar één woord. Yeah. Um, dus hoe zou je dat individualisme uitleggen, dat concept, hoe zou je dat definiëren? Want ja, dat kan volgens dus mij heel veel betekenen voor heel ja. veel mensen. Nou, ik denk een heel belangrijk onderscheid is dat tussen individualisme in politieke zin... en individualisme als uh, ja, waarde hè, die mensen aanhangen. Dus mijn boek is een politiek-filosofisch boek. Het gaat dus over een analyse van de politiek, hoe de politiek zou moeten zijn. En daarin is het individualisme de belangrijkste uh, waarde... Uh, dus, nou ja, waar ik het net over had. Dat betekent uiteraard niet dat mensen ook op een individualistische manier in, hun le in het leven zouden moeten staan. Hè? Ik bedoel, ik ben uh, vader, ik heb een dochtertje, ik heb uh, vrienden, ik uh, probeer me sociaal op te stellen ten aanzien van mijn buren, ik ben lid van verenigingen. Uh, en dat is natuurlijk ook wat de maatschappij uh, bij elkaar houdt. Uh, dus het is niet hetzelfde. Politiek individualisme uh, ligt niet in het verlengen van. Ja, ...individualisme als uh, levenshouding. Ik zou het misschien bijna zeggen in tegendeel. Hè, naarmate de overheid... ...meer bepaalt... ...meer ruimte inneemt... ...wordt eigenlijk de... ...ja, de, de sociale dynamiek... ...vanuit de samenleving zelf eigenlijk... ...ondermijnd en ja, wordt minder belangrijk gemaakt. Uh, hè, dus uh, als je het bijvoorbeeld... ...over de verzorgingstaat hebt... ...wat een belangrijke uh, institutie... Uh, ...is van, van de overheid... ...wat ook op het gebied ligt... van solidariteit, ja, naarmate de overheid meer doet, en mensen worden gedwongen om daarvoor te betalen, ja, hoe minder ze zelf het idee hebben dat zij uh, zelf nog iets moeten doen, He, want de overheid doet het al, plus we hebben er ook nog voor betaald, dus nou ja, ja. Om een concreet voorbeeld te noemen, een paar jaar geleden was er een keer een uh, Giro 555 actie, en toen, uh, toen zei Bert Koen dus, ja, we gaan de opbrengst verdubbelen. Ik denk, nou, dat hoef ik nooit meer te geven, want het wordt al uit de belastingpot betaald. Uh, ja, dat is precies zo'n voorbeeld, inderdaad. van Nou, de overheid doet het al, dus wij hoeven het niet meer te doen. Ja. En dat maakt het dus eigenlijk juist asociaal. Ja, en wat uh, nog raarder is dan uh, dat, als uh, de nationale overheid dan ook al bijspringt, hè, de, de opbrengst verdubbelt, dan ook nog individuele gemeenten het idee van wij willen als gemeente ook doen. En wat mij betreft laat dat gewoon meer zien over. Ja, wat, wat, wat, wat de rol eigenlijk is van de politiek en van politici. Dat ze het gewoon heel prettig vinden ook om namens zichzelf... Hè, het is niet genoeg dat de nationale overheid het doet. We willen ook als gemeente Amsterdam lezen. Hè, die gemeenteraadsleden die dan ook met een grote cheque aankomen. Ja, toch een beetje het gevoel hebben dat zij zelf dan nog... Een miljoen euro doneren bijvoorbeeld aan Haiti of uh, wat dan ook. Um, dus ik denk dat het ook een soort ja, perverse prikkels in... Uh, inbouwt op het moment dat je ja, andermans geld kan uitgeven en, en, en daarmee ja, de suggestie wekt bij jezelf en ook bij anderen dat, dat jij zelf een soort goeddoener bent. Een heel belangrijk punt volgens mij in het boek dat je zegt, een van die manieren om die, het zelfbeschikkingsrecht te waarborgen is niet andere mensen op laten draaien voor de kosten van jouw keuzes. Mm -hmm. En volgens mij, en misschien moet ik dat verkeerd zeggen, dat dat eigenlijk dat het een noodzakelijk gevolg is van een democratisch systeem, van parlementaire democratie dat mensen altijd anderen kunnen laten opdraaien voor de kosten van hun keuzes ja, het is sowieso mogelijk uh, binnen een uh, democratisch systeem, en uh, ja, je ziet ook in de praktijk dat op het moment dat je zo'n democratisch systeem hebt, dat dat uh, iets is wat in allerlei varianten uh, ook werkelijkheid wordt hè. je ziet, nou ja, ik noem een aantal voorbeelden in mijn boek, je ziet altijd zijn. De rechters uh, maken zich altijd enorme zorgen als er bezuinigd wordt op de rechterlijke macht. De legerleiding vindt dat er nu echt investeringen nodig zijn in het leger. Onderwijs, vakbonden pleiten voor een salarisverhoging. Uh, mensen in een uitkering uh, vinden het heel erg als er op de verzorging staat wordt, uh, uh, wordt bezuinigd. Um, ja, dus mensen die hebben natuurlijk allemaal hun eigen situatie, hun eigen belangen en daarmee ook hun eigen wensen. Maar ja, die, mensen, die wensen die zijn niet tegelijkertijd te realiseren. Dus die politieke arena die is eigenlijk ja, vrij letterlijk, in vrij letterlijke zin, inderdaad een arena waarin mensen en partijen elkaar de tent uitvechten omdat niet al die wensen tegelijkertijd te realiseren zijn. Nou ja, wat mij altijd opvalt aan die algemene beschouwing... naar Prinsjesdag, is dat... dat ik denk dat ongeveer 70% van de tijd gaat op aan... nee, deze groep moet meer geld krijgen. Nee, deze groep moet meer geld krijgen. Ja. Het is eigenlijk gewoon een herverdelingsmachine geworden... de overheid, mm -hmm. in plaats van dat ze pleit... voor een algemeen belang, als dat er zou zijn. Want ook jij zegt van, er is geen algemeen belang. Nee. Dus je hebt alleen belangen van individuen. Maar het lijkt inderdaad alsof het steeds erger wordt... Uh, de laatste jaren. Uh, ja, of het, of het nog erger wordt... Uh dan het was, weet ik niet. Uh, vaak wordt natuurlijk, als je, als je terugleest over de jaren 70 uh, en 60, in ieder geval een beetje het intellectuele debat zoals dat toen werd gevoerd, uh, heb ik het idee dat er wel een nou ja, kleine ontwikkeling in de richting van meer uh, liberalisme, meer vrijheid, iets meer no-nonsense benadering van de politiek uh, ontstaat. Maar ja, het is uh, nog altijd uh, uh, ja ...nog altijd veel te weinig. Ja, je, je geeft ook in je boek aan dat, uh, uh, ik geloof dat uh, tot 1917, klopt dat... ...toen was er nog geen algemeen kiesrecht, toen mm. hadden we hadden nog een census-kiesrecht. Mm -hmm. Dus alleen als je een bepaald bedrag aan belasting had betaald, dan mocht je meestemmen. Mm -hmm. En je gaf aan dat dat waarschijnlijk beter werkte toen dan dat het nu werkt. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, nou even voor de, om uh, meteen uh, verwarring uh, de kop in te drukken. Het is niet zo dat ik een aanhanger ben van uh, census-kiesrecht... Uh, Census-kiesrecht is ook een vorm van democratie. En ik zeg alle vormen van democratie. <laughs> ja, die hebben hetzelfde fundamentele probleem. Namelijk dat het een collectivistische manier van denken is. Dus mensen en ook liberalen hebben het idee. Eh, lijden aan de misvatting wat mij betreft. Dat democratie een soort neutrale procedure is. He, je hebt verschillende politieke filosofieën. Het liberalisme, sociaaldemocratie, christendemocratie. Uh, de dierenfilosofie, wat dan ook. En die hebben eigenlijk dezelfde eerlijke kans binnen die democratische procedure. En wat ik zeg in mijn boek, uh, nee dat is niet zo. Omdat democratie in zichzelf inherent collectivistisch is. Namelijk we gaan met z'n allen besluiten wat in het algemeen belang is. Uh, wat de beste oplossingen zijn voor onze problemen zit er eigenlijk een sociaal-democratische bias, vertekening, in het systeem zelf. En uh, dat betekent dat echte liberalen, in de zin van mensen die willen beschikken over hun eigen leven, per definitie nooit iets te winnen kunnen hebben uh, bij politiek. Hè? Op het moment, uh, ik geef ook een voorbeeld in mijn boek, hè? mensen die op dit moment al in een soort commune zouden leven op het land... ...ergens in het land een beetje vergeten zijn door de overheid... ...hun eigen regels bepalen... Um, ...op het moment dat zij mee gaan doen aan dat democratische systeem... ...dat ze gaan stemmen en dat ze gaan hopen op een vrijheidsgezinde partij... ...nou ja, in het meest gunstigste geval, eigenlijk een onmogelijk geval... ...zullen zij precies datgene bereiken wat ze al hebben... ...maar ze zullen nooit een betere situatie weten te creëren voor zichzelf... Het zijn alleen mensen met een uh, sociaal-democratische uh, visie, die dus niet alleen over zichzelf willen beschikken, maar eigenlijk ook willen dat alle andere mensen zichzelf vormen naar de maatschappij die zij uh, voor ogen hebben. Ja, die hebben wat te winnen bij uh, politiek. En uh, ja, daarom vind ik het ook jammer, en dat is een punt waar ik vaak op hamer, dat ook die... ...VVD-aanhang, wat toch eigenlijk ja, uh, mijn, mijn, mijn, mijn natuurlijke bondgenoten zouden moeten zijn. Dat die zo ingekapseld zijn door die, door die democratische filosofie. En uh, ja, het idee hebben dat op het moment dat zij de verkiezingen verloren hebben... ...dat ze zich dan ja, goede verliezers moeten betuigen. En dat het dan eigenlijk ja, uh, niet meer dan redelijk is dat je je neerlegt bij wat er democratisch is besloten. Uh, maar de positie dat je over Andermans geld wil beschikken of dat je uh, je met Andermans leven wil bemoeien, ook al zijn het dingen waar je niks mee te maken zou moeten hebben, ja, dat, dat is niet een redelijke positie. En ook, ja, ook al heb je uh, 76 zetels of, of alle 150 zetels in het parlement, dan is het nog steeds niet oké okay, uh, dat je je met dingen gaat bemoeien die je niet aan zouden uh, gaan. Ja. Volgens mij is het inherente het probleem dat wij er niet voor hebben gekozen om... ...in dit land geboren te worden... ...of in ieder geval deze overheid te hebben. Want uh, hey, je pleit heel erg voor individualisme... ...en het feit dat we zelf bepalen wat we doen... ...en met wie we relaties aangaan. Kijk, mm. je kunt natuurlijk bepleiten dat... ...vrijwillig aansluiten bij een groep... ...en daarbinnen democratische besluiten nemen... ...daar zou je niet op tegen kunnen nee. zijn dan. Hè? Zoals bij een vereniging bijvoorbeeld. Klopt. Maar het probleem zit er natuurlijk in het feit... ...dat we een overheid mee hebben gekregen. Daar hebben we nooit voor gekozen. Daar hebben we nooit voor gekozen, precies. Er wordt vaak wel gedaan zo, hè... We hebben met z'n allen afgesproken dat. We hebben nu met z'n allen afgesproken dat we netjes onze belasting betalen. We hebben nou helemaal met z'n allen dit afgesproken. Uh, maar feitelijk is dat niet zo. We hebben nooit wat afgesproken. Um, en uh, sterker nog, als het ooit, als er wel ooit afspraken over zouden gemaakt, worden, dan zou meteen duidelijk zijn dat lang niet iedereen het uh, daarmee eens uh, zou zijn. En, en zijn we ook gebonden aan afspraken die vroeger zijn gemaakt door andere mensen? Ja, precies. Een kernprobleem trouwens uh, van, van, van de democratische filosofie is er is nooit gestemd over de legitimiteit ervan. Dus die kan nooit zelf democratisch gefundeerd zijn. En waarschijnlijk inderdaad, zoals je net zei, zou dat ook heel slecht uitpakken als we er met z'n allen over zouden gaan stemmen. Ja. Omdat het uh, het, het, het, het komische van, van het lezen van dit boek. Eigenlijk druist het in tegen een heleboel wat je hebt geleerd. Mm -hmm. Of wat je eigen hebt gemaakt. Ik weet niet of dat be bewust geleerd is. Um, maar het is veel logischer. Hoe je, dit, hoe je vrijheids, uh, dat vrijheidsideaal zo uitlegt hier. Veel logischer dan het idee van, van een sociaal contract. Ja. nee Ik, ik zie dat sociaal contract eigenlijk echt als een... Uh, uh, ja, dat is dus inderdaad, dat is de theorie van het sociaal contract bestaat in een aantal varianten, maar dat zijn allemaal wereldberoemde filosofen, een miljoen keer beroemder dan ik ooit zal worden. Terwijl inderdaad, als je gewoon echt naar de, naar de logica erachter kijkt, dat best wel uh, tekort schiet inderdaad. En ja, dat sterk mij een beetje in de mening dat het toch echt om een soort gelegenheidsfilosofie uh, gaat... die al uitgaat van de conclusie, van de gewenste conclusie... namelijk de overheid is nu eenmaal nodig... en we hebben eigenlijk een filosofie nodig... die daar een verhaal bij maakt... in plaats van, nou ja, gewoon logisch redeneren van A naar B naar C. Ja, nou, het is achteraf goed praten van de huidige situatie, zou je kunnen zeggen. Ja. Niet van tevoren bedacht en toen geïmplementeerd... Het zou een interessant experiment zijn. Hè? Laten we een, een democratisch republiekje stichten ergens en dan kijken hoe dat uitpakt. Mm -hmm. Alleen de mensen die dat graag willen, gaan erheen. Uh, maar hier is het inderdaad precies andersom. Ja. Dus uh, het is nu eenmaal zo. Precies. En wat ik ook heel grappig vind, is dat je ook zegt: wij, wij hoeven ons moreel helemaal niet te houden aan de wetten van dit land. Hè? In, in, ...in praktisch opzicht wel... ...want ja, ik weet dat als ik de belasting niet betaal... ...dat ik naar de gevangenis ga, en dat vind ik niet fijn... Ja. ...maar moreel gezien zijn die wetten feitelijk niks waard... ...omdat wij er gewoon nooit voor hebben getekend. Nee. Um, uh, kun je daar wat meer over vertellen, hoe je, hoe je daarover denkt? Ja, nou ja, omdat ik dus... Uh, ...geloof... ...en het is niet alleen een geloof... Ik, ik, ...in mijn eerste hoofdstuk zeg ik daar ook dingen... In ...waarom ik daarin geloof... Uh, ...hoewel het voor mij redelijk zelf ja, evident is... Maar Um, omdat ik geloof in die absolute autonomie van het individu. Um, ben je eigenlijk uh, alleen gebonden aan die wetten en die regels. Die ook voortvloeien uit uh, ja, die individualistische filosofie. Uh, dus op het moment dat je nou ja, uh, gerespecteerd wil worden als individu. Hoort daar ook bij dat je ook andermansrechten als individu uh, respecteert. Dus dat betekent dat niet... He, dat is ook nog een, een misverstand dat in een wereld van vrijheid niet zomaar alles mag. He, je mag natuurlijk niet uh, een ander geweld berokkenen. Je mag niet een ander bestelen. Je mag niet frauderen. Je mag niet iemand verkrachten. En dus er zijn wel degelijk uh, uh, ja, wetten en regels die ook echt rechtsgeldig uh, zijn. Maar uh, dat is niet omdat de wetgever en uh, de politiek uiteindelijk besloten heeft dat moorden uh, verboden is. Of dat verkrachten verboden is. Dat is omdat die inherent uh, ja, in strijd zijn. Uh, die gedragingen met de redelijkheid en, uh, en de natuurlijke rechtsorde. Ja, het natuurrecht is een term wat ook uh, terugkomt in jouw boek uh, daarbinnen. Ja. Uh, kan ik dat samenvatten als... Um de mens is eigendom van zichzelf en van zijn bezit, of is eigenaar van zichzelf en van zijn bezit. Hmm. En eigenlijk is alles daarop gebouwd. Vat ik dat zo goed ja, samen? Vat je goed samen. Um, wat, wat, de vraag die ik dan altijd heb is van, waarom is dat dan wel redelijk? Waarom is dat dan wel natuurrecht? Uh, hè, waarom is dat dan wel inherent goed en, en niet uh, wetten die we met consensus vaststellen, zou ik maar zeggen? Um, nou, kijk, je, je zou kunnen zeggen van... waarom heb je niet uh, recht om wel uh, uh, te moorden en te stelen en dit. Uh, alleen, um, wat je ziet is dat dan een maatschappij... Uh, ja, binnen de kortste keren ontaart in hel op aarde. Uh, en als het, het hangt samen met de redelijkheid van de mens... en zijn ja, streven naar een beter, harmonieuzer, welvarender leven dat hij inziet dat dat, een, uh, ja, dat dat een doodlopende weg is. Dus op het moment dat, uh, ja, dat de mens zichzelf eigenlijk verheft hè, boven het uh, dierenrijk en inziet dat dat gewoon een doodlopende weg is, dan zijn dat een soort uh, redelijke spelregels waar, waar hij zich aan uh, moet houden. Uh, en op het moment dat dat niet zo is, ja, dan, dan, dan plaats je jezelf eigenlijk ja, buiten de menselijke discussie, zeg maar. Zou je dit kunnen zien als, het, als een ultieme respect voor de vrije wil van, van de mens? Dat, dat het, zeg maar, daar alles uit voortkomt. Hè? Zowel om te beschikken over je eigen lichaam... als te beschikken over datgene wat jij met jouw wil hebt geproduceerd. Zou dat misschien een, het fundament kunnen zijn van de hele filosofie? Zeg het nog eens als respect voor je um, eigen... Nou, kijk ik, ik probeer zeg maar, heel erg diep te gaan in van... oké, okay, je geeft als argument natuurrecht. Oké, okay, prima. Maar dan is mijn volgende vraag... waarom is dat dan wel fundamenteel mm -hmm. goed? En je zegt inderdaad... Van, nou ja, respect voor vrijheid, respect voor bezit. En toen vroeg ik me af... Van, kun je dat dan niet samenvatten als het ultieme respect... dat we hebben voor de vrije wil van de mens? Hè, dus we doen niks wat de mens niet wil. Mm -hmm. En we hebben ook respect voor datgene... wat hij geproduceerd heeft met zijn eigen vrijheid. Ja, nee, zeker. Nee, dat, dat zit ook heel sterk in mijn, in mijn theorie. Overigens... Um, is het altijd een beetje... Het is ook een soort gelegenheidsargument... dat vaak wordt aangehaald hè, door mensen... die zelf helemaal niet uh, die visie aanhangen... Hè, dat je wel zou mogen stelen, slaan, verkrachten, et cetera. Dus het is meer... Ik vind eigenlijk de discussie moet zich ook vooral richten... op datgene waar partijen van mening over verschillen. Uh, en eigenlijk niet ja, via een soort omweg... Uh, ...dingen aanhalen waar mensen zelf niet eens achter staan. Dus iedereen is het erover eens dat uh, die dingen verboden zijn. Nou ja, laten we dat dan ook als uitgangspunt van... ...in ieder geval als uitgangspunt uh, hanteren van uh, ons filosofisch wereld, wereldbeeld... ...en van daaruit uh, kijken waar we het dan wel over oneens zijn. Dat, dat, dat iedereen moeten we denk ik wel een beetje niet letterlijk opvatten dan. Mm -hmm. Want dan, dan zou een kinderachtige... Die terroristen zeggen ja, maar er zijn toch ook mensen die moorden en dat prima vinden. Ja, is dat zo? Uh, ja, je hebt psychopaten, die heb je. En, ik, en daar, het ding is, ik denk de reden waarom Sander dat zei, is. Niet, je hoeft er niet achter te staan om het tegenargument, even advocaat van de duivel uh, te spelen, om dan een tegenargument te geven. Alleen denk ik, op een, ik denk dat we het met eens zijn, dat, dat iedereen die even, heel, gewoon even eerlijk in zijn ziel kijkt liever leeft in een wereld waarin het niet oké okay is om geweld te gebruiken tegen een ander. Ja. Dat dit het geweld niet tegen zichzelf gebruikt wil zien. Ja. Jij zegt op para 59 principes die tot een hel op aarde leiden, kunnen geen goede principes zijn. Nee. Dus daar zit jouw, jouw mensbeeld en je moreel ethische kader, zit daar redelijk goed in verpakt, denk ik. Ja, nee, zeker. Het is mijn overtuiging dat die uh, wereld van vrijheid, dat die ook werkbaar is, dat die tot welvaart leidt, dat die tot vrede leidt. En ook dat ik denk dat niemand uh, zich redelijkerwijs um, ja, boos zou kunnen zijn over de, de invloed van het liberalisme. Hè? Dat vind ik echt een heel fundamenteel verschil tussen de sociaal-democratie aan de ene kant en het liberalisme aan de andere kant. Hè? Dus op het moment dat uh, de Tweede Kamer bijvoorbeeld voor 150, uh, uit 150 liberalen zou bestaan dan zou er nog steeds alle ruimte zijn uh, voor uh, socialistische mensen... Om, uh, om solidair met elkaar te zijn, om uh, etnische minderheden in dienst te nemen... om uh, afval te scheiden, om alle, alle linkse dingen die, die ze toch al deden... die kunnen gewoon door blijven gaan. En dat is echt het grote verschil met uh, de beschuldiging, beschuldiging in de andere, aan de andere kant... van uh, marktfundamentalisme en... Uh, nou ja, van een, een te veel neoliberalisme, allemaal dat soort dingen. Wat is dan die bedreiging die het liberalisme opwerpt voor die mensen? Ja. Ik bedoel, misschien krijgen ze minder privileges van de overheid dan in de tijden dat, het, uh, dat de sociaal democratie nog machtiger was. Maar het is niet zo dat ze op een of andere manier worden beperkt in hun... Zo. Nee, maar daar heb je het. Dus ja. het, het is, ja. verdomme, ik raak mijn gratis snoep kwijt. Ja, precies. En, je, een, en je kunt altijd volgens mij iets recht praten. Hè? Dus kan, ik kan best wel klagen dat jij niet een onomstotelijk fundament geeft voor waarom dat dan, um, dan goed is. en mm. Dat vrijheid denk, maar dat, dat is flauw. Want dat kan niet, want het is een morele claim. Het is een basis- en waardeoordeel. Dat kun je niet baseren op logica, dat kun je alleen logisch doortrekken. Ja, klopt. Dus het uitgangspunt, en dat, dat blijft inderdaad een soort axioma, is mensen hebben het recht om te beschikken over hun uh, leven en hun uh, lichaam en hun eigendommen. En ik denk, als je het ook zo op die manier zegt, dat eigenlijk, uh, eigenlijk. vrijwel iedereen het daarmee eens is. Ook die ja. sociaal-democratische mensen, pas op het moment dat ze dan zien, oh, waar leidt dat dan toe, ja. de uitwerking van mijn broek. Ja, dan uh, worden ze natuurlijk plotseling wakker en zeggen ze van... Uh... Nou ja, kijk, ik, ik denk dat er best wel wat, wat socialisten of communisten zijn... die het helemaal niet erg vinden dat de, dat de overheid boven staat. Nou, we, we zien ja. waar dat toe heeft kunnen leiden. Um, uh, maar ik denk dat het om gaat, is... Uh, in een liberaal systeem kun je wel socialist zijn... maar je kunt ja. onder socialisme geen liberaal zijn. Exact. En daarom moet je inderdaad eigenlijk naar, weer opnieuw naar het laagste niveau toe gaan... Uh, wat is het systeem wat de meeste mensen de meeste vrijheid geeft en dan kun je altijd binnen dat systeem kun je je committeren aan strengere regels als je dat wil ja. dan kun je aansluiten bij een secte klopt, dus ik ben inderdaad ook niet uh, dat zeg ik ook ergens letterlijk ook niet tegen uh, socialisme ik ben uh, tegen socialisme wat ook aan liberalen opgelegd kan worden dus als mensen, en er zijn ook wel in het verleden wel experimenten mee geweest hè, so socialistische communes eh, groepen van uh, ja, idealistische mensen die er echt voor kozen om bij elkaar te gaan wonen. En, uh, maar die ja, vaak ook weer uit elkaar vielen. Die door. zijn mislukt. Uh, die, <laughs> die, die zijn inderdaad uh, mislukt. Uh, waar, waar ik niet per se... Hè? Ik, want ik, ik gun die mensen ook hun, uh, hun manier van leven. Dus ik had, ik had het die mensen gegund dat dat wel goed was gegaan. Ik denk overigens wel dat het een heel interessant gegeven is. Dat het inderdaad zelfs met die hele gemotiveerde... Uh, groepen van mensen die daar echt voor kiezen, dat dat, uh, dat het niet altijd goed gaat. Ik denk wel dat we daar een les uit zouden kunnen trekken. Ja, dat blijkt dat individu toch ook in zo'n commune uh, uit wil breken. Dat ja, is dat zo. Je, je zegt, een um, socialisme is een... Je gebruikt de nee, gedwongen solidariteit wow. mm -hmm. ja in het boek. En, en volgens mij is het daar... Ja, ik noem mezelf altijd maar ex-socialist. Oké. Okay. <laughs> maar ik... Ik bedacht tijdens het lezen... heb ik het ook opgeschreven hier... ik heb je hele boek... dat is nu mijn boek... helemaal versierd <laughs> met al die hanenpoten. Ja. En heb ik, ik ben een ex-socialist... omdat ik denk dat socialistische idealen... Uh, het beste behaald kunnen worden... met een liberale staatsinrichting... of, of, of een economische filosofie. Mm -hmm. Dus dat zelfs liberalen betere socialisten zijn... dan socialisten zelf. Omdat die niet gehinderd worden door een... maar het moet zo... maar gewoon ik wil bepaalde dingen realiseren volgens mij, misschien zouden we het daarover eens zijn. Ja, nee, zeker. Dat is wat ik eigenlijk net al zei. Hè? Dus op een moment dat uh, de overheid een minder grote rol neemt... ja, dan gaat het weer meer om... wat gebeurt er in families, wat gebeurt er in uh, wijken... wat gebeurt er in verenigingen. Uh, ja, het echte, het echte social fabric, zeg maar, van een samenleving. Dus... Er is een verschil tussen social work en social life. Misschien, we hebben een enorme... ...santagraam opgetuigd aan sociaal-maatschappelijk werkers... ...die uh, werk doen wat klinkt heel goed, hè? je helpt mensen die moeilijk ja. hebben. Maar eigenlijk hebben die nou allemaal een belang bij dat ze in ieder geval een baan houden. Uh, en, en dat mensen niet zelf samen uit solidariteit hun probleem oplossen... ...maar met een opgelegde solidariteit. Ja, klopt. Dat is natuurlijk een mechanisme wat je veel vaker ziet bij de overheid. <coughs> uh, de overheid leeft, overleeft... En groeit uh, bij de creatie van uh, problemen. Dat is een uitspraak van Reagan, dat de negen ergste woorden van de Engelse taal zijn: We are from the government, we are here to help. <laughs> ja, ja. Mooie, ja, ja. Reagan heeft wel meer mooie, mooie one-liners. Eigenlijk best. En dit is, er, dit is er zeker een van, ja. ja. Want, want laten we even doorgaan uh, uh, over een ander onderdeel van je boek: uh, de gedaten van de staat. Mm -hmm. Wat zijn volgens jou de ergste dingen? Uh, uh, die de staat veroorzaakt? Welke kwalijke zaken worden veroorzaakt door de staat? Uh, nou ja, nog, nog los van dus dat de, uh, ja, de legitimiteit uh, van de overheid... dat daar heel erg veel over te uh, beargumenteren valt... Uh, ga ik in mijn boek op een aantal kwalen in. Ik heb hier het rijtje uh, voor me. Nou ja, ten eerste is het natuurlijk een enorme bron van uh, geldverspilling. En dat zijn niet alleen de dingen... Uh, ja, die door het grote publiek ook worden herkend als uh, geldverspilling. Hè, bijvoorbeeld uh, treinen, de treinen, miljardenprojecten en de treinen blijken niet uh, goed te rijden, dat soort dingen. Maar eigenlijk is die geldverspilling ook weer inherent aan de politiek zelf, omdat ze dus op zo'n macro niveau uh, werkt. Omdat ze altijd vastzit in dat misverstand van het algemene belang. Dat, er dat we eigenlijk diep in ons hart allemaal hetzelfde willen. Terwijl we eigenlijk alle 17 miljoen verschillende dingen willen kan het ook niet anders dan dat de overheid ons geld verspilt. En, uh, hè, want ja, bijvoorbeeld uh, uh, de helft van de mensen wil uh, dat het onderwijs op die manier is ingericht. De andere helft wil dat het op die manier is ingericht. Er kan maar één manier tot stand komen, een soort overheidscompromis... waardoor vanuit het perspectief van de groep wiens belangen dan niet behartigd zijn... is er op een inefficiënte manier met geld omgegaan... Terwijl op de vrije markt, hè, waarbij die verschillende wensen gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Hè, ik kies ervoor om Coca-Cola uh, te consumeren. Iemand anders neemt Pepsi-Cola. Weer iemand anders bestelt de sinaas Sina's of thee of, uh, of überhaupt uh, niks wat met drinken te maken heeft. Ja, daar gaan die uh, verschillende belangen uh, gewoon uh, met elkaar samen. En uh, nou ja, in de overheidssfeer, daar is het zo dat die, doordat die uh, verschillende wensen altijd in... Uh, ...strijd zijn met elkaar... ...wordt dat geld vanuit het perspectief... ...van verschillende groepen altijd op een verkeerde manier uh, besteed. Nou, ik heb het ook over um, dat de staat eigenlijk altijd de verkeerde mensen aantrekt. Uh, het zijn altijd mensen die zichzelf juist in de rol zien van wereldverbeteraar. Mensen die een agenda hebben met de wereld. Die zeggen van zo moet de wereld er uh, naartoe. Wat opnieuw vanuit het individualistische perspectief altijd... Ja, verkeerd is. Hè. Juist die uh, hele bevlogen mensen. Juist dat zijn de mensen die willen inbreken in het vrije proces. En de natuurlijke ja, transacties Precies. tussen mensen. Want anders hadden ze het ook gewoon op de vrije markt ook kunnen doen. Ja. Goede doelen uh, ja. tot uitvoer brengen. Nou hoor ik meteen de kritiek, als ik even mag. Ja, natuurlijk. Die kritiek opkomen. Ja, maar, um, maar de ongelijkheid dan. Ja. Het, het is niet mijn, mijn advocaat van de duivel misschien een beetje vandaag. Maar al die ongelijkheid dan, daar moeten we toch met z'n allen iets aan doen. Ja, ik denk uh, hè, op het moment, dat is weer even ook in uh, kijken naar de VVD. Toen ik daar lid was, had je uh, de, de vijf liberale beginselen. En dan had je één daarvan, was inderdaad, uh, ik geloof, vrijheid. En eentje was ook sociale rechtvaardigheid, wat dan inderdaad zeg maar de, de strijd tegen de ongelijkheid. Ik denk dat liberale filosofie gaat gewoon over vrijheid... En dat gelijkheid, uh, ja, daar moet je gewoon ook duidelijk over zijn als liberaal filosoof... ...dat dat geen onderdeel uitmaakt van de, van de liberale uh, filosofie. Er is niet iets inherents goed aan, uh, aan, aan gelijkheid. Wel natuurlijk in de zin dat iedereen gelijk is in de rechtspositie ten opzichte van de overheid. Ja. Uh, de overheid, onze huidige overheid, is juist de grootste bron van ongelijkheid... Doordat ze juist verschillende burgers verschillend uh, behandelt. Doordat ze juist zegt van. We pakken jouw geld af en geef het aan hem of geef het aan haar. Uh, dat is in mijn ogen dus niet een oplossing voor ongelijkheid. Maar juist uh, iets waar de, de overheidsdiscriminatie juist uit uh, blijkt. Uh, en ja je, je ziet er. Het, het is een utopisch ideaal om in een wereld die gewoon gekenmerkt wordt door het feit dat. We allemaal onze eigen uh, talenten en mindere punten en eigenschappen en achtergronden hebben. Het is utopisch om te denken dat je dat ooit zou kunnen uh, uitbannen. Je zou het alleen op hele specifieke dimensies kunnen proberen. Bijvoorbeeld als het gaat om inkomen of uh, vermogen. Waarvan je ook weer kan zeggen van ja, dat is heel uh, schrijnend voor de mensen die juist op dat gebied het een beetje hebben gemaakt. Maar misschien op allerlei andere gebieden weer heel erg... Uh, ...minder bedeeld zijn en waar de overheid dan weer niets aan doet. Um, dus die ik zou... stevig belast worden, ook omdat ze toevallig wel heel goed verdienen. Ja, die stevig belast worden, maar misschien wel uh, heel ongelukkig zijn... ...om een hele slechte jeugd hebben gehad. En juist uit het feit dat ze hè, qua, qua verdiencapaciteit goed scoren... ...dat is misschien juist weer wat zij mee hebben in het leven. Um, dus ik zeg van elke overheid ja, moet de burger gewoon... ...op dezelfde manier behandelen. Ik heb een analogie in mijn boek met een uh, eerlijke scheidsrechter... ...bij een voetbalwedstrijd. Ja, ik en ik zeg van ja, wat is een eerlijke scheidsrechter? Is dat iemand die gewoon de spelregels op dezelfde wijze hanteert... ...voor beide ploegen? Ik zou zeggen ja, uiteraard. Of is een eerlijke scheidsrechter iemand die zegt van... Nou ja, ...dat ene team, hè, uh, go ahead Eagles, die zijn uh, minder... <lacht> Die zijn een stuk minder goed dan Ajax of dan Real Madrid. Dus die, die beginnen met een 3-0 oorsprong aan de wedstrijd. Of die moeten nu continue penalties meekrijgen. Want dat is dan eerlijker. Nou, lijkt me een retorische vraag. Ik denk dat een eerlijke scheidsrechter gewoon het recht in dit geval... De, niet de spelregels, maar het recht hebben we het over in de politiek. Gewoon op identieke wijze toepast voor alle burgers. En dan heeft... Ja, gelijkheid in de zin van gelijkheid qua uitkomsten heeft daar geen plaats in nou ja maar er zijn natuurlijk altijd van die gekken en dan bedoel ik vooral die social justice warriors die zelfs zo ver gaan dat ze gewoon netelijk dit soort dingen doen want in een van jouw voetnoten zei je dat er in Zweden een parlementariër was die voorstelde dat de score niet meer bijgehouden zou worden bij voetbalwedstrijden ja, ja. en dat er nooit een winnaar of een verliezer zou zijn ja. dat laat natuurlijk al zien hoe absurd gewoon bepaalde mensen denken het is echt een gelijkheid van uitkomsten en niet een gelijkheid van Kansen of behandeling, laat ik het zo zeggen. Ja, gelijkheid van uh, kansen zie ik uh, ook weer. Uh, je pakt ze uh, alle drie, hè? Ik is dus geleuter. Uh, ook gelijke <laughs> kansen, gelijke rechten. Ja, je hebt fundamenteel natuurrecht, daar ben je gelijk. Ja. Maar niemand heeft geen recht op dus werk, op een toppositie. Nee, maar zelfs dus inderdaad niet gelijke kansen, zou ik zeggen. Want ja. uh, gelijke kansen... Ja, zie ik toch ook echt als een hellend vlak. Hè? De gelijke kansen. Ja, mensen hebben natuurlijk geen gelijke kansen. Want de ene is slimmer dan de ander. Of de ander is aantrekkelijker dan de ander. Of, uh, hè, dus voor je het weet heb je ook alweer een overheid... Die zegt van... Uh, ja, hè, die kinderen... Die uh, mogen naar de beste scholen. En als je uit een uh, bevoorrecht een milieu komt... Dan, uh, dan mag je niet naar die goede school. Dus waar, waar moet, wat moet er allemaal gedaan worden... Om mensen gelijke kansen te geven? Uh, dan denk ik nog steeds dat de overheid te veel uh, hè, de belangen van de ene groep gaat uh, bevoordelen en de belangen van de andere groep gaat benadelen om dat ideaal van gelijke kansen mogelijk te maken. Dus zelfs daar zou ik niet voor zijn. Als je nu zegt, wederom advocaat van de duivel, volgens mij heb je het zelf een klein beetje aangehaald in het boek, um, inkomensongelijkheid mm -hmm. um, werkt criminaliteit, dat wakkert criminaliteit aan. Dus niet armoede, maar inkomensongelijkheid. Dat is een reden om te gaan nivelleren. Uh, vanwege de staatsveiligheid en algemeen belang. Nou, volgens mij denk jij, dat bestaat niet. Ja. Maar stel, vind, wat vind je van het argument? Van, ja, het, het, het zorgt ervoor, als je dat een beetje doet, dat het, dat het de, de, de, de, de, de kiemen van criminaliteit een beetje weg. Uh, ja, ik, ik kan daar op verschillende niveaus op uh, reageren. Ten eerste... Uh, uh, ben ik inmiddels zo wantrouwend geworden ten aanzien van uh, de overheid, maar ook wel van de wetenschap die toch in het verlengde vaak van de, van de overheid zijn werk doet, gesubsidieerd wordt. Dat ik me afvraag van ja, dat, dat onderzoek wordt altijd wel heel erg gretig uh, geciteerd en uh, staat in een heel hoog aanzien. Uh, klopt het allemaal uh, wel? Uh, de uh, ja, ja, je kan... Uh, je kan ...met statistiek... ...je kan er op heel veel verschillende manieren... ...vaak tegenaan kijken, ...maar goed, laten we even aannemen... ...dat het inderdaad een feit is... ...dan zou ik zeggen van... ...goh, het is een beetje het uh, paard achter de wagen spannen... He, je hebt, er, er, er, ...er is criminaliteit... ...en om dat um, dan op te lossen... ...of daar in ieder geval een kleine bijdrage... ...aan de oplossing te leveren... ...gaan we de mensen... ...maar preventief al voor, voor tienduizenden euro's... ...per jaar structureel... Ja, ...bestelen in mijn ogen... ...om juist die criminaliteiten te voorkomen. Dan denk ik van... ...ja, uh, hè. dus ik zie juist ook die handelingen van de overheid zelf als... ...ja, uh, als een aantasting zeg maar, van, de, van de veiligheid en de rechtspositie van mensen. Dus dan is dat uh, het paard achter de wagen uh, spannen. Overigens denk ik, als er, ja, als er criminaliteit is... ...kan je het beste gewoon die, uh, die criminaliteit gewoon bestrijden... ...en niet uh, allerlei onrechtmatig beleid gaan implementeren... ...om dat, om dat voor te gaan zijn. Ja, ja, want dat is een beetje ook de, wat ik sowieso proef in je hele boek, is uh, dat je eigenlijk gewoon zegt van ja jongens, dit is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. De wereld is niet perfect, soms is de oplossing is erger dan het probleem, mm -hmm. zeker als we de overheid inschakelen. We ja. ik nog even terugkomen uh, naar inderdaad hè, de, de kwalijke kant van de overheid. Je hebt al genoemd verspilling, je hebt gezegd het trekt de verkeerde mensen aan. Welke dingen zie je nog meer? Nou, je, je ziet uh, dat de, de staat enorm uh, bevoogdend is. Dus uh, heel veel ideeën heeft over hoe we ons leven zouden moeten leiden. Hè, dat het beter is wanneer we op zondag uh, bij een museum uh, rondhangen dan in een voetbalstadion. Hè, door het subsidiebeleid uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, allerlei campagnes natuurlijk die in de loop der jaren over ons zijn uh, verspreid over... Uh, ja, dat we meer met uh, HIV-patiënten uh, moeten praten. En uh, de, de meest uh, rare... En uh, ja, uit, uiteraard uh, niets, niets dan lof over, uh, uh, voor, voor dat soort mensen. Maar ik denk, uh, de overheid ziet, ziet zichzelf al snel als een soort entiteit... die zich op werkelijk ieder gebied en deelgebied... Uh, als een soort, ja, als het geweten van de maatschappij uh, wil zien... En uh, ja, dat gaat uh, in mijn ogen uh, ja, gewoon veel te ver. Je zegt nu, de overheid ziet zichzelf, mm -hmm. en dan zou ik kunnen zeggen, dan antropomorfiseer je de, de staat of de overheid. Want <laughs> je zegt wel, je kan het niet als een volk, je kan de, de bevolking is degene. een volk is dan als een fictie. Ja. Dat moet je ook niet antropomorfiseren en zeggen, dat heeft een wil en een behoefte. Kun je dat dan bij de staat wel doen? Uh, ja, nee, dat is, uh, dat is een goeie. Nee, uiteindelijk gaat het inderdaad om concrete individuen, inderdaad, die dan uh, voor de overheid werken of in de politiek uh, werken. Uh, okay. Waarvan ik dan wel denk van ja, uh, de politiek. Trekt ook natuurlijk juist, wat ik net al zei, die mensen aan. Die het fijn vinden om zich met van alles en nog wat te, te bemoeien. En ze willen zichzelf ook niet onthouden van werk natuurlijk. Ja, ja ik, zeker. Ze hebben geen baat bij een overheid die weinig te doen heeft. Dat is ook een flauwe vraag. Want ik, ik, ik... Nee, het is een heel goede opmerking maar inderdaad. Het antwoord is, ja, maar de overheid heeft een structuur. En die wordt bevolkt door mensen. En eigenlijk maakt al die, die kun je allemaal vervangen. Kun je nieuwe mensen neerzetten, Maar die structuur zit er zo in. Dat wat je de term die je net gebruikt is, perverse prikkels. Uh, dat, je, ...dat mensen geneigd zijn om aan het eind van een kwartaal al hun budget doorheen te jagen, omdat ze anders gekort worden voor ja. het jaar. Dus zo Zeker. zit dat in elkaar. Ja. En uh, alle, ik voel het je, omdat ik wel een beetje een, een vraagteken had bij dat volk bestaat niet, ik begrijp dat namelijk wel. Maar ik denk dat dat een, dat dat een parallele, um, uh, hoe zeg je dat, realisme of essentialisme, nominalisme debat is. Met um, een vraag naar vrije wil of persoonlijke identiteit... Dus als je vraagt, heeft een persoon een vrije wil? Nou, waar zit die dan? Het zijn er gewoon allemaal cellen. En dat klopt. Uh, maar dat is niet waar het over gaat. En volgens mij gaat het bij, wanneer je het hebt over een volk, ook niet over die individuen. Maar is dat een, ja, Daniel Dennett zou het een nuttige fictie noemen. Okay. Het, gaat om, het gaat niet zozeer om de ontologische status, ook wel een beetje. Maar het gaat vooral om, wat stelt het ons in staat om te doen? Mm -hmm. Kunnen we een groep mensen als een volk behandelen? En werkt dat dan? Ja, nou overigens... Uh... Ik, ik ben er in, in sommige contexten, zeg ik van, um, het volk bestaat niet. Het bestaat, is opgebouwd uit specifieke individuen. Uiteraard ontkom je er in bepaalde uh, discussies niet aan om, ja, uh, om van het gemak. of uh, Heeft het wel degelijk zin om nou ja, op dat niveau te analyseren? Dus ik maak me daar zelf ook wel af en toe schuldig aan dat ik bijvoorbeeld heb over Griekenland uh, dit. Maar toch moeten we zelfs dan ons altijd realiseren. Bijvoorbeeld als we geneigd zijn om boos te zijn op Griekenland. En dat ze hun financiële beleid niet op orde krijgen. En dat wij er last van hebben. Dat je natuurlijk ook in Griekenland bijvoorbeeld mensen hebt. Die ook gewoon echt slachtoffer zijn van de incompetentie van hun eigen overheid. En daar ook, ja, het overkomt hen ook allemaal. Ja, precies. Dus volgens jou is dat een... een dat vond ik heel verrassend over de, de vrij recente constructie van de natie. Nou, dat wist ik dan wel, maar ook dus het nationalisme. Dat dat eigenlijk ook een, een mythe is die heel erg geconstrueerd is. van Wij zijn een volk en al 200 jaar daarvoor, nee, dat waren allemaal vorste dommetjes. En, nee, klopt. Eh, maar, en en wat, ik, wat ik heel interessant vond was dat je ook aangaf dat het werd ook steeds makkelijker om burgers eh, te mobiliseren voor het leger. Omdat die verzorgingsstaat aan het opbouwen was. He, dus die verzorgingsstaat die gaf burgers een soort gevoel van, oh, nu moet ik iets terug doen. Nu moet ik mezelf af laten slachten in de Eerste Wereldoorlog, om maar eens wat te noemen. Ja. Um, dus inderdaad, we zien ook heel erg een soort legitimatie die de overheid op een gegeven moment ontwikkeld heeft. Ook, mm -hmm. um, uh, waarbij het eigenlijk inderdaad zichzelf legitimeert. En je geeft ook bijvoorbeeld aan. Van de overheid laat ook altijd zien hoe groot de opkomst was geweest bij verkiezingen. Ja. Om dan te zeggen. Oh, kijk eens, wij zijn democratisch legitiem verkozen. Dus wij hebben het recht om dit aan je op te leggen. Nee, klopt. De overheid maakt zich altijd heel erg zorgen over. Um, ja, lage verkiezingsopkomsten en ja ik had een paar, paar maanden geleden ook weer op mijn werk zo'n collega die dan ook zei van ja ik was heel teleurgesteld over, over de uitslag maar gelukkig was er ja dat was dan wel heel fijn er was wel een hele hoge opkomst ik vind dat echt zo'n uh, rare manier van denken hè? je hebt hij ook een idee over waar naartoe moet uh, met de wereld en hij is er dan van overtuigd dat mensen overwegend hele verkeerde ideeën hebben, maar dat hij het dan toch positief vindt dat, uh, dat ze die ideeën hebben geuit en, en, en, en daar macht mee proberen uit te oefenen. Ik zou echt precies het omgekeerde zeggen, op het moment dat er mensen zijn die in mijn ogen intolerante ideeën hebben ja uh, dat is al erg genoeg. Hè? En laat ze in ieder geval thuis blijven, niet stemmen en, en niet ook nog proberen om invloed uh, met die ideeën te krijgen. Dus ik zou dan uh, ja. Dat is een, waarschijnlijk een beetje een plichtpleging. Hè, van een, eigenlijk is, denk ik bijna niemand die van de een democraat. Je bent alleen democraat als de uitslag hier wel gevallen is. Denk ik. <laughs> Anders zou iedereen na de verkiezingen zeggen: nou prima, dit is het, uitstekend, er is gesproken. Maar ja, dat vind ik meestal natuurlijk niet. Nee, je ziet bijvoorbeeld ook aan Jesse Klaver nu. Hè? Dus uh, ook een ja, overtuigd <laughs> uh, democraat. Maar uh, hoe die uh, eigenlijk meteen al bij het begin van de coalitie onderhandelingen aankondigde. Van, hè, uh, uh, ik heb uh, dit onderwerp, dat onderwerp en dat onderwerp waarbij ik geen centimeter uh, prijs zal geven. Terwijl er, er was sprake van een coalitie van, uh, van vier partijen waarin hij dan ook nog uh, de junior partner zou zijn. En dat het gewoon evident was dat daar gewoon een veel, te, uh, ja, veel te, uh, uh, te grote eisen eigenlijk had. Ik denk dan van ja, als je echt democraat bent, uh, dan snap je niet alleen dat het onrealistisch is wat je nu eist, dat het niet gaat gebeuren. Maar je zou het ook eigenlijk niet moeten willen als je echt gelooft van, hè, we zijn een afspiegeling van het volk. En uh, ja, dan zou je niet moeten willen dat je op basis van gelijkheid met de VVD of nog, nog invloedrijker in dus dat kabinet kan participeren. Het is zo onmogelijk, want tegelijkertijd, hoe kun je nou als democraat weigeren met de PVV samen te werken, als ja, je precies. weet dat er zo'n gigantische we zijn daar voor alle stemt. We zijn er voor alle Nederlanders, behalve de PVV. Ja. Dat ja. is het PVDA-beleid. Heel, heel onmogelijk, want... <laughs> Ja, dat, dat is toch fundamenteel uh, ondemocratisch. Fundamenteel ondemocratisch, wat ik, wat ik dus weer juist positief ja, uh, vind. Ik zou, zeggen onrecht, van, ja, nou, ik zou zeggen van heel goed dat de PvdA dan ook inziet dat er sommige dingen belangrijker zijn dan democratie. Namelijk uh, ja, de, wa de waarde die dan je aanhangt. In hun geval denk ik dan niet uh, de goede waarden mm -hmm. uh, Maar ja, wel een... Uh, doet toch een beetje afbreuk aan het aan, aan, aan primaat van die democratie. dat aureooltje dat het heeft. Dat ja. Ik wil nog even door een aantal uh, andere uh, nadelen van de staat heen gaan, voordat we nog wat andere onderwerpen hebben, want uh, ik heb een uitgebreid boek geschreven. Je geeft verder aan de staat is nepotistisch en doet aan propaganda. Kun je een aantal goede voorbeelden geven van... Uh, nou ja, misschien zijn er ook te veel voorbeelden wat dat betreft. Ja, nepotistisch. Uh, ja, je ziet natuurlijk dat politici vaak tijdens hun carrière... voorsorteren op een loopbaan na de politiek. Dat ze vanuit hun politieke werk met allerlei belangenverenigingen... Uh, of in Europa uh, daar in contact mee komen... na hun baan aan de slag uh, uh, bij gaan. Uh, of dat ze juist... Uh, ...in de politiek komen vanuit een bepaalde belangenorganisatie... ...vanuit een vakbond, een onderwijsorganisatie. En dat ze, dus, dus die verschillende sferen zijn gewoon best wel met elkaar uh, vervlocht eigenlijk. Um, wat noemde je nog meer? Als, uh, nepotistisch en uh, ze doen het propaganda. Ja. Uh, ja, de overheid heeft natuurlijk best wel een aantal cruciale sectoren eigenlijk... Uh, uh, daar een hele sterke grip op. Hè? Heel belangrijk. Daar ga ik in deel 2 van mijn uh, boek op in uh, onderwijs. Uh, wat toch wel heel erg nou ja, de, de, de, de status quo waarin de overheid al machtig is ook eigenlijk legitimeert. Um, nou, de, de, de journalistiek is natuurlijk een belangrijke groep. Die toch ook vaak uh, vrij uh, establishment uh, gericht is. Ook weer, nou ja, voor een deel althans. Doordat uh, die opleidingen ook door de overheid worden uh, betaald. Um, ja, en zo, zo heeft de overheid gewoon best wel een uh, grote invloed op, op, het, op het debat eigenlijk. Ja, um, als het gaat over inderdaad... Alle kwalijke kanten van, uh, van de overheid. Uh, dat was ook het hoogste... waar ik de minste aantekeningen bij had. Dus dat betekent dat ik het de grote deels mee eens <laughs> Oké. Okay. Maar er was toch één ding wat in, wat in me opkwam. Ja. Um, ja, je geeft elkaar aan onderwijs. Dat, dat kun je als propagandamiddel gebruiken... als de overheid. Maar als je aanneemt van... oké, okay, we hebben een democratie. Mm -hmm. en, en even los van alles wat daar slecht aan is. Ja. We accepteren dat we een democratie hebben. Ja. Is dat dan misschien niet juist... een van de weinige goede dingen de, die de overheid doet? Dat ze wel bijvoorbeeld met openbare... ...scholen wel een bepaald soort... Uh, ...niveau in de maatschappij ontwikkelen... ...waar een democratie behoefte aan heeft. Hè? Want een democratie heeft behoefte aan... ...wel ingelichte burgers. Hoe, hoe kijk je daarna? Um, He, dus, dus stel je voor... gewoon burgers die anders geen onderwijs zouden volgen... ...die kunnen dat nu dus wel doen. Ja, nou ik weet niet of er... ...of er burgers zijn die geen onderwijs... ...zouden kunnen volgen zonder... Uh, ...de overheid. Het uh, zou nooit op precies dezelfde manier... Uh, ...kunnen gebeuren als in de huidige vorm... Um, maar het, het is een fictie dat op het moment dat de overheid bepaalde taken afstoot, dat dan ook uh, die transacties niet meer van toepassing zijn. Hè? Dus uh, we kopen op dit moment ons voedsel bijvoorbeeld bij de Albert Heijn. Uh, dat is niet in een, in een soort staatswinkel, maar we kunnen nog wel gewoon uh, boodschappen doen. En ook op het moment dat uh, de overheid niet langer uh, zou gaan over gezondheidszorg of onderwijs, dan zouden natuurlijk niet die markten instorten, dan zou er nog steeds een vraag zijn naar onderwijs, zou er nog steeds een vraag zijn naar gezondheidszorg. Uh, ik, dus uh, ja, ik, ik, ik maak wel een onderscheid tussen de overheid echt in haar hoedanigheid van uh, ja, bureaucraten, regelopstellers, uh, dat, dat soort uh, gedaante zeg maar en, en de meer uitvoerende overheidstaken. Hè, datgene wat er wordt gedaan door verpleegkundigen, politieagenten, onderwijzers. Uh, daar heb ik natuurlijk een veel uh, positievere houding uh, uh, tegenover. Maar dan nog zou ik zeggen dat juist omdat onderwijs zo verschrikkelijk fundamenteel en belangrijk is, mensen ja, heel erg gebaat zouden zijn bij uh, de voordelen van de vrije markt die we ook op andere terreinen uh, zien. Hè. Uh, op een moment... Dat we erkennen dat de private sector zoveel beter in staat is om een uh, goede kleurentelevisie aan te bieden. Omdat het uh, goedkoper is, efficiënter, klantvriendelijker. Uh, nou ja, alles wat we weten uh, van hoe de vrije markt werkt. Dan zou ik zeggen, van, dat hebben we juist ook nodig voor onderwijs en gezondheidszorgen. En die, die taken die echt met de overheid worden geassocieerd. Wij nemen even de tijd voor wat dienstberichten. Allereerst wil ik onze donateurs... Erwin, Olof en Hanneke hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Dan ga ik nu verder met het aankondigen van onze evenementen. De eerstvolgende is zaterdag 13 mei. Pannenkoeken eten bij 4 Guido te Vinkeveen. Er zal een pendeldienst verzorgd worden tussen station Apkoude en tussen locatie te Vinkeveen.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 waar we met een aantal batavieren op bootjes over de Loosdrechtse plassen gaan varen. Inmiddels is het mogelijk om u voor dit event aan te melden. Dat kan op streep varen We zien u graag eens op onze events. Tot dan! Nieuw! Doneren aan de Battenvierenpodcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website badavirenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Creditcard overboeking of PayPal uw geld geven aan ons. Ik wil een beetje geld geven. Zie <lacht> je, <lacht> hier voor het goede doel. Denk je dan. Ga er zo op. Duidelijk. Laten we even verder gaan naar het volgende onderwerp. Ik heb uh, nog een korte... Sorry. Even. Ik um, probeerde een uh, strekking van jouw boek uit te leggen aan iemand mm -hmm. uh, ter voorbereiding mm -hmm. voor het interview. En uh, dat vond ik nog in het begin nog lastig, want dat is altijd moeilijk. Uh, en toen, toen dacht ik aan, aan, aan dit. Um, je moet niet bang zijn dat uh, zeg maar, primaire levensbehoeften en noodzakelijkheden, voedsel, water, een schuilplaats en gezondheidszorg, dat soort dingen dat daar niet aan voldaan wordt. Uh, want je denkt nu dat je er geen geld voor hebt. Uh, maar het is ook omdat je een enorme belasting betaalt. En ja, zeker. Dat zou je van je eigen centen dan kunnen uh, uitgeven. Waarschijnlijk efficiënter, omdat je eigen geld is. Zeker, heel veel efficiënter. Er wordt natuurlijk een enorme bureaucratische lage, wordt er weggesneden. Je kan uh, je geld precies op die uh, manieren uitgeven, die het meest aansluiten bij je meest acute uh, noden, zeg maar. Dus je, je geeft je eerste euro uit aan hetgene ...wat dan het belangrijkst voor je is. Je tweede euro aan wat er dan nog het belangrijkste is. Dus je geeft je geld op een extreem efficiënte manier uit... ...in tegenstelling tot de huidige praktijk... ...waarin de overheid ja, zomaar in, in tien minuten... ...in de coalitieonderhandelingen... 3 uh, miljard voor uh, ja, wat dan ook... ...een uh, nieuwe straaljagers of een uh, windmolenpark... ...of... Uh, of, of een uh, contributie voor de Europese Unie. Iets waar je als burger gewoon helemaal geen enkel voordeel uh, van ervaart. En wat je misschien zelfs wel in sommige gevallen verwerpelijk vindt. Moral hazard heet dat hè. Dus gokken met andermans, andermans geld eigenlijk. Uh, is wat er, dan, wat er dan eigenlijk gebeurt. De overheid heeft uh, belastinggegevens, Dat niet voor gewerkt zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En kan dat dan naar eigen inzicht ja. uh, uitgeven. Ja. Dus dan zou er een... een dan zou je het anders kunnen zeggen, een meer socialistisch type. Ja, maar die men, heel veel mensen zijn niet heel rationeel. En die geven hun geld onverstandig uit. Moeten we die niet helpen? Ja, het, het is de vraag of de mensen uh, bij de overheid, of die dat wel zijn. Hè? Dat, is, dat, is een, uh, dat is een verschil. Of dat is, dat is sowieso al een belangrijke tegenwerping. Dat, dat is denk ik een vraag die je bij alles kunt stellen van... ...is het met de overheid beter dan zonder? <gül> Want jij laat zien dat de overheid ook heel veel nadelen heeft. Ja, de overheid bestaat ook gewoon uit uh, mensen... ...die misschien ook niet uh, altijd rationeel zijn... Ze ...hebben vaak dan wel een uh, academische graad... ...of enige, uh, uh, enig uh, niveau... ...maar hebben ook een sterke ideologische uh, oriëntatie... ...die hen ook uh, blind kan maken voor allerlei ideeën. Hey, ik denk dat er... ...vaak een beetje te meewarig wordt gedaan over hè, de, de man van de straat... ...die dan niet rationeel is en tegen zichzelf beschermd uh, moet worden. Terwijl er toch best inmiddels wel wat voorbeelden zijn... Uh, ...waaruit blijkt dat de intuïtie van de straat eigenlijk... ...nou ja, niet, niet uh, slechter hoeft uit te pakken dan zeg maar, de, de, de vergezicht, vergezichten van de bestuurlijke elite. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, de Europese Unie. Um, bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, de multiculturele samenleving. Um, waarin toch ook wel vrij he, los van wat je daar verder over vindt. Want ik, ik zeg niet dat, uh, uh, dat alleen een heel negatieve lezing uh, terecht is of zo. Maar uh, waar wel gewoon feitelijk eigenlijk vaststaat dat de bestuurlijke elite daar veel te nonchalant en te optimistisch over heeft gerapporteerd. En toch wel gewoon lichtzinnig beleid op heeft gevoerd. Dat is denk ik wel het minste wat je daarover kan zeggen. Ja. Dat komt ook voort uit, uh, uit een van de mensenrechten die je noemt. Uh, hé, wat we zien natuurlijk die problemen met immigratie. Dat komt voort uit het feit dat we heel erg bang zijn om te discrimineren. Mm -hmm. Terwijl jij zegt in je boek, nee, discriminatie is een grondrecht. Uh, het is juist mm -hmm. goed dat je als mens mag discrimineren. Want dat betekent gewoon dat jij gewoon uh, je, manier, uh, je, je leven invult op de manier die je wilt. Ja, ja dus inderdaad als je discriminatie gewoon... Uh Definieert als onderscheid maken, nou ja, dan is discriminatie gewoon uh, inherent aan het mens zijn. Hè? We hebben gewoon allerlei uh, voorkeuren. We hebben mensen tot wie we ons aangetrokken voelen, uh, in, in, in vriendschap, in relaties, uh, wat dan ook. En, en dat, dat is inderdaad ook gaat dat soms naar uh, leeftijdslijnen, naar bepaalde uh, geslacht, man of vrouw, bepaalde. Groepen mensen tot wie we ons aangetrokken voelen. Je ziet bijvoorbeeld studentenverenigingen. We staan vaak een beetje uit twintigers of, of tieners. Je hebt leesclubjes waar alleen vrouwen bij aangesloten zijn. Je ziet koffiehuizen waar alleen Turken komen. En ik denk dat dat helemaal niet erg is dat mensen voorkeuren hebben om met elkaar om te gaan. En dat het ook helemaal niet... ...noodzakelijk is dat die, dat die voorkeuren... ...dat die rationeel zijn... ...of dat dat objectief het beste is... ...nee, gewoon uit het feit... ...dat mensen het recht zouden moeten hebben... ...om gewoon met elkaar om te gaan... ...met die mensen die ze zelf uitkiezen... ...en dat dat recht zeker niet aan de overheid... ...zou moeten toekomen... ...denk ik dat we veel te moeilijk doen... ...over, uh, over, over, over discriminatie... ...ik denk dat een veel groter probleem is... ...de discriminatie die geschiet door de overheid... Zowel op, op, op, op fiscaal, fiscaal-financieel gebied, waarbij sommige mensen veel zwaarder worden belast dan andere mensen. Dat is in mijn uh, uh, ogen een veel groter en uh, fundamenteler onrecht. En ook in het idee dat de overheid uh, ja, groepen eigenlijk met elkaar samen wil laten leven en omgaan. Ook al willen de betreffende mensen dat niet altijd. Hè. Dus... Uh, zwarte scholen gaan mengen, buurtbeleid uh, ontwikkelen, uh, diversiteit in organisaties, organisaties die er zelfs verantwoording over moeten afleggen in hun jaarverslagen. Uh, dat zie ik juist als uh, onwenselijke uh, elementen. En ja, een voorbeeld dat het medicijn veel erger is dan de kwaal. Ja, je hebt het inderdaad ook over het recht op segregatie, hè? dat je gewoon lekker mag wonen met de mensen bij wie het fijn vindt. Ik, ik zou even een citaat van je uh, willen noemen. Ja. Mensen zouden niet gedwongen mogen worden tot contact met anderen. Als Jan graag een liefdesrelatie wil met Petra... ...betekent dat nog niet dat Petra akkoord hoeft te gaan met die relatie. Analoog kunnen we zeggen dat wanneer een Somaliër ...graag deel wil uitmaken van de Nederlandse samenleving... ...dat nog niet betekent dat de Nederlandse samenleving dat ook moet willen... ...of de plicht heeft om de Somaliër toe te laten. Hmm. Dat is ook even in het kader van immigratie. Het is daarbij niet relevant of de Nederlandse samenleving... Valide argumenten heeft voor een afwijzende houding, irrationele vreemdelingenhaat koestert of wat voor reden dan ook heeft. Ja, nou ik kom later. Dit is volgens mij nog uit een eerder hoofdstuk. Later heb ik een heel apart hoofdstuk over uh, immigratie en integratie, wat overigens uh, vanuit de door mij geformuleerde filosofie een lastig onderwerp is. Dus het, het klinkt nu misschien alsof ik heel erg voordicht de grenzen ben en uh, nee, want je geeft ook meerdere scenario's hè, voor, ja. het, uh, voor het immigratiebeleid. Ja. Uh, je, je zegt eigenlijk de beste oplossing is privatisering van het Nederlandse grondgebied. Ja, ik, ja. ik kan me voorstellen, <lacht> ik zie je al een beetje lachen. Dit is typisch zo'n uh, meer ja, libertarisch, luchtfietserijachtig uh, onderwerp... wat dan wel heel erg ver afstaat natuurlijk van, uh, van de huidige realiteit. Um, ik, ik heb wel geprobeerd om, om, om die elementen in mijn boek een beetje uh, te doseren. Mm -hmm. um, om het toch wel enigszins uh, ja, realistisch uh, uh, te maken... Um, maar um, ja, het, is, het is zeker een interessant idee om toch even kort te verkennen. Dus het idee dat je uh, ja, op het moment dat, dat inderdaad het Nederlandse grondgebied uh, gewoon geprivatiseerd zou zijn, en dat je gewoon eigenlijk nou ja, binnen Nederland een veel grotere diversiteit aan politieke omgevingen zou hebben, eigenlijk. Dus in plaats hè, zeg maar van dat democratische model waarbij er dan hè, waar we het interview mee begonnen, uh, iedere vier jaar weer een oplossing krijgt waar eigenlijk een heel groot deel van de Nederlandse samenleving eh, diep ongelukkig mee is. Nou ja, we moeten het nu eenmaal met elkaar eens worden dat je gewoon zegt van, hoe zou het nou zijn als die verschillende type beleid gewoon naast elkaar bestaan? Hè? Dus dat je een, een, een stad hebt waar bijvoorbeeld een uh, hele kordate politie is, die uh, gewoon echt het heel kort houdt en een andere stad, uh, ja, met een politie die veel meer in dialoog gaat, uh, buurthuizen, uh, nou ja, zeg maar meer de, de progressieve manier van uh, ja, jongere straatwerk. Ja, en, en dit is dan uh, precies, en dit is dan de uh, politie, maar je kan natuurlijk, uh, nou ja, ik, ik noem, uh, ik, ik trek de analogie in mijn boek met uh, het hotel, hè, je, je hebt natuurlijk allerlei verschillende voorkeuren. Hè. Sommigen willen een hotel met een zwembad, anderen vinden dat niet belangrijk. Die willen dat om uh, tien uur 's avonds het heel rustig is. Sommigen willen een goedkoop hotel, anderen willen meer luxe. Dus het zou eigenlijk uh, ideaal zijn als je binnen Nederland, of, of überhaupt in de wereld, dat je veel meer gewoon zelf een soort omgeving zou kunnen uitkiezen die gewoon uh, bij je uh, voorkeur past. En dat je eigenlijk een soort commerciële overheid zou het kunnen noemen hebt. ...die gewoon een pakket aan dienst, uh, aanbiedt van de diensten en daar een bepaald bedrag voor vraagt. Nou, dat hebben we eigenlijk al, campings. Ja, Met De Appelhof, je <laughs> hebt een uh, natuuristencamping. En voor ja, de, zeker. En, en dat werkt uh, heel erg goed. Ja. Dus je kan echt uh, in, die, in, die, in die toeristische branche, kan je echt precies kiezen... ...hoeveel geld je ergens aan wil besteden, wat je daar graag uh, voor terug wil zien... En in de politiek zou dat ook een veel betere methode zijn dan dat de overheid gedwongen geld confiskeert. En daar dan één beleid voor ontwikkelt ja, waar eigenlijk niemand zich in herkent. Ik zie uh, die spreiding van bijvoorbeeld vluchtelingen, immigranten. Dan zie je eigenlijk een beetje een soort uithuwelijking. Of een gedwongen huwelijk. Uh, en dat is weer zo'n vorm van die gedwongen solidariteit die je ook wel een paar keer in het boek hebt benoemd. Het ja. is... ...het tegengestelde van wat het probeert te zijn. mensen mm -hmm. bij elkaar brengen, dialoog, bruggen bouwen, blaad, mooi. Onder dwang. Onder dwang, waardoor je natuurlijk ook weer ziet uh, hè, dat er heel veel verzet is. Dus uh, je hebt van die bijeenkomsten met de buurtbewoners, uh, scheldpartijen... ...dat is niet allemaal even, even vrij. Maar het is wel het gevolg van het feit dat de overheid ja, die fundamentele waarheid negeert. Namelijk dat er alleen iets moois en constructiefs tot stand kan komen op een moment... Dat de partijen ook vanzelf bij elkaar waren gekomen, ook zonder dat de overheid dat had geanstoneerd. Precies. Je had volgens mij ook een mooi citaat uh, in nou, dit dat kader. Zou ik weet niet of je daar nu zo snel bij kan komen, anders heb ik er wel eentje. Welke kaart bedoel je precies? Uh, dat gaat inderdaad ook over uh, immigratie. Um, anders neem ik het even van jou. Ja, ja, nee, um, je zegt ook, uh, want, want jouw tweede uh, punt is van, nou, als we niet kunnen privatiseren, en dat is binnen het huidige stelsel onmogelijk. Ja. Dan zou je eigenlijk de grenzen helemaal open moeten zetten. En je zegt ook eigenlijk, daarbij hoort wel dat die verzorgingstaat hmm. moet worden afgebouwd. Sterker nog, die zal vanzelf inklappen ja. als we dat niet zelf doen. Ja, ja, het is bijna niet eens relevant of je hem uh, al preventief afbouwt of dat je gewoon afwacht tot die implodeert eigenlijk. Ja, want jij geeft ook heel erg aan van heel veel van die problemen op dit moment ontstaan. Omdat wij bijvoorbeeld een hekel hebben aan immigranten, omdat ze zoveel gebruik maken van de verzorgingstaat. Terwijl als iedereen inderdaad gewoon moet werken voor zijn geld en uh, binnen zijn eigen kring zijn boontjes moet toppen, dan heb je ook niet zoveel ja, last van elkaar. Nou ja, en, en ook omgekeerd, hè. de reden dat ze hier natuurlijk überhaupt naartoe komen is ook dat, ze dat, dat de overheid vervolgens allerlei dingen uh, voor ze gaat doen. Dus op het moment dat je echt zegt van oké, okay, Europa he, opent uh, zijn grenzen, maar er is absoluut uh, niets voor je geregeld, je moet gewoon zelf uh, gewoon alles doen. Uh, er is ook niet een uh, bijstandsniveau. Er is ook geen recht op huisvesting. Of, uh, er is gewoon echt helemaal niets geregeld. Nou ja, willen mensen dan inderdaad uh, een gevaarlijke boot maken. of, of de in ieder geval duizenden kilometers afreizen naar een cultuur die hen uh, wezensvreemd is. waar ze helemaal niets te zoeken hebben. waar ze onderaan de sociale ladder staan? Wat is de point, hè? is dus... komen niet voor de Flevol-corona nee. nee, precies. Nee, maar dat is wel een relevant. Um ding het idee dat Nederland een paradijs en daar wil iedereen heen op een bepaalde manier zeker wel omdat je van die tot graf verzorgd kunt worden op een bepaalde manier en dat kan heel prettig, als prettig ervaren worden, je zou kunnen zeggen ik vind het bevogend en onprettig um, maar als ik in een heel uh, straatarm land met een, met een corrupte economie zit, dan denk ik ook, nou, daar wil ik heen dus ik neem het ook, mensen die om een boot stappen niet kwalijk, ja, ja. Wel de, de overheid kwalijk, dat is net zo half wel enablen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen: hé, we halen jullie op, want we vinden het heel erg. Kun je dat, is een, dat is een heel consequent beleid. Maar dat ja, doe je niet. Nee, precies. Dat zelf met een boot. Nee, ja. dat, dat zeg ik ook. Hè. Het is eigenlijk nog vooral waar ik me aan stoor, is inderdaad het halfslachtige en de, en de, en de hypocrisie. van hè. We, we willen toch een barmhartig beleid. Ik bedoel, als je, ik zeg eigenlijk, zijn er fundamenteel in de, gewoon echt in de filosofische kern twee opties: of je sluit ze. En dat heeft dan ook nog allerlei uh, voordelen. Namelijk dat het inderdaad geen zin meer heeft om die boottochten te ondernemen. En dat, het, dat je gewoon heel veel uh, ja, duidelijkheid... Australisch model. Gewoon het Australisch model. Ja. Of je zegt van nee, wij geloven in een... Uh, echt in universele mensenrechten. Iedereen, ieder mens op aarde heeft... Uh, recht op die minimale uh, levens... Uh, die minimale levensstandaard die we dan in de sociaal-democratische filosofie uitdragen Dat is niet mijn filosofie. Maar <laughs> uh, dat, dan zou je nog iets van een soort moral high ground uh, kunnen claimen. Hè? Is een, beetje en, een beetje Zwitsers. Je kunt niet zomaar Zwitser worden. Er staan heel veel dingen over. Maar je kunt er niet zomaar bij. Ja, dat nee, klopt. En, maar dus zelfs uh, linkse mensen willen dus niet de stap zetten. Nee, die om te het. zeggen van oké, okay, uh, miljarden Afrikanen. Dus het geeft steeds liever uitkeringen binnen Nederland uit dan, uh, ja. dan buiten Nederland? Ja, en toch is het een heel, druppelsgewijs toch steeds een beetje. Het is. Ja, oké, wat kost een druppel benzine? Ja, niks. Nou, een druppel dan maar volt die tank. Ja. <laughs> dat, dat lijkt alsof het heel langzaam komt. En eigenlijk helemaal niet langzaam, dan is het wel oké. Okay, want eigenlijk weten we dat het niet deugt. Want je kunt die mensen allemaal niet helpen, dan help je niemand. Ja. Maar stiekem willen we het eigenlijk wel, want ons morele kader zegt. Maar, we moeten het eigenlijk wel doen, want de wereld is van iedereen. Zoals je ook dat is een zin die je in dat, in dat boek behandelt. Wat, wat, wat betekent dat nou eigenlijk? De wereld is van iedereen. Mm -hmm. Wat moeten we dan? Nou, nou ja, jij bepleit juist heel erg van de wereld is niet van iedereen. Want nee. uh, Nederlanders, en, uh, he, die nu op dit moment hier werken, en ook wiens voorouders hier al werkten en belasting betaalden, hebben meer recht op dit land dan mensen van buiten. Als je, nou, als je volgens mij, hè, dus als je uitgaat van dat was een algemeen belang dan is Nederland eerder van de huidige bewoners. Nee, precies, ja. ja van, dat is wel belangrijk. Nee, zeker. Plaats. En ik denk... Het geldt een beetje als een reactionair standpunt. Mm -hmm. Maar ik denk uh, dat ook linkse mensen... Andersom zouden ze het meteen accepteren. Van, als je een of andere inheemse cultuur... in een, in een, in een bos in nieuw Guinea en zo... En van, wie, van wie is die gemeenschap, die local community meer? Van de mensen die daar al even met hun voorouders wonen... Of dat we hier met een paar westerse toeristen daar naartoe en de, en, en de boel overnemen. Iedereen zal snappen dat zo'n gemeenschap uh, en het land dat er is bewerkt de grond waar al even, ja, dat dat natuurlijk meer van de mensen is die daar wonen En uh, dan mensen die überhaupt niet weten dat Nederland uh, een land is of dat het bestaat. Ja, en dat zeg je en ook vanuit het eigendomsrecht. Onze voorouders die hadden het recht om die grond aan ons door te geven. Dus ja. dat is gewoon onze grond. Ja. Ja. ja, dan is het wel de vraag van... Uh, behoorde die grond wel toe aan die allereerste voorouders? Ik, ik denk van wel. Dat leg ik ook uit in het boek. Maar op het moment dat dat recht uh, vaststaat... Dan is het ook helemaal toegestaan uh, om dat recht inderdaad door te geven. Hè? Vaak van, wordt dan de vraag gesteld van waarom zouden... Zou je recht hebben op welvaart zonder dat je daar ooit zelf iets voor hebt gedaan? We He, worden natuurlijk allemaal met een gouden lepel in de mond geboren al. En waar, waar, waaraan ontlenen we dat recht? Maar het gaat niet zozeer om onze rechter als ontvangers. Nee, maar meer precies. om de rechten van de gevers, van onze ouders, om die welvaart aan ons door te ja, geven. Ja, waarom zou een gever niet het recht mogen hebben om iets door te geven? Ja, precies. Uh, dan is dat hele argument al feitelijk weg. Als je dat weg zou halen hè, in een communistisch... Uh communistisch systeem, dan ontneem je ook iedereen weer de prikkel om iets op te bouwen. Nou precies, dat, dat zei Milton Friedman ook. Hè? Van ja, uh, uh, waarom hebben wij zo'n mooie maatschappij? Nou omdat we het ook voor onze kinderen doen. Nee, je kan wel zeggen we gaan 100% inkomstenbelasting op alles gooien uh, of, of vermogensbelasting en alles wat we verbruiken moet ook meteen op. Maar ja, wat blijft er dan over voor toekomstige generaties? Ja. Vermogen, vermogen is, uh, is datgene wat uiteindelijk door de tijd heen blijft staan. Ja. En, uh, daar hoort ook bij dat we dus dingen moeten kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen, et cetera. Ja, ik wil nog maar één laatste ding toe, want we zijn alweer heel lang bezig. Ja, inderdaad, het is een behoorlijk lang interview, ja. Uh, we zijn volgens mij anderhalf uur bezig, dus... Uh, <laughs> um, vrouwenemancipatie, en ik wil even beginnen met een uh, mooi citaat. Oké. Okay. Want in mijn optiek is uh, die hele discussie over vrouwenemancipatie een non-discussie, en dat geef je hier ook heel goed aan. Er bestaat geen spanning tussen de wens om achtergestelde groepen te emanciperen en de hier bepleite filosofie van individualisme. Sterker nog, de kleinste en meest bedreigde minderheid is het individu. Als we ieder individu, man of vrouw, rechtsgelijkheid toekennen en toestaan om binnen zijn of haar middelendomein eigen keuze te maken, dan is de hele kwestie van vrouwenemancipatie op slag opgelost. We kunnen dan meteen alle quota- en diversiteitsdoelstellingen afschaffen hoeven geen statistieken meer bij te houden... en hoeven niet langer mannen en vrouwen tegen elkaar af te zetten. Want binnen deze randvoorwaarden... rechtsgelijkheid voor ieder individu... en tolerantie ten aanzien van ieders levenkeuze... is elke maatschappelijke uitkomst even goed. Ja. Nou, dat, was, dat is precies wat ik altijd heb... als het over vrouwenemancipatie gaat. Als vrouwen niet willen werken, wat is daar mis mee? Mm -hmm. Als mannen graag hard willen werken... en daar beloond worden, wat is daar mis mee? Ja. Um, wat zijn jouw gedachten? Uh, over dit onderwerp ja, nou eigenlijk dit? Wat, wat, dit, dit, inderdaad ik heb er uh, niet, uh, niet veel aan toe te voegen nee, kijk wat mensen natuurlijk vaak denken is van uh, ja, hè, je hebt uh, uh, pak een beetje de helft van de intelligentie uh, van de wereld uh, zit uh, bij uh, vrouwen, zelfs nog meer dan 50% van de academische studenten, uh, of studenten is uh, vrouwen uh, tegenwoordig Tegenwoordig. Ja. ja. Dus meer dan 50% is meer gelijkheid. Ja, dus van, uh, het, kan, het kan toch niet zo zijn dat dat in, in, de, in de maatschappelijke functies, topfuncties, dat dat dan uh, achterblijft? Nou, ik denk ten eerste dat, uh, dat er meer is dan alleen intelligentie als het gaat om uh, wat, wat maakt dat mensen uh, tot bepaalde topfuncties uh, willen uh, doordringen. Hè. Je moet. Heel eenzijdige uh, focus hebben om in de top uh, mee te draaien. Dus uh, 60, 70, 80 uur uh, willen draaien. Je, je, je sociale netwerk op een lager pitje uh, willen zetten. Je gezin op een lager pitje willen zetten. En daarvan is het al helemaal niet uh, gezegd dat uh, vrouwen dat uh, in dezelfde mate hebben als uh, mannen. Maar inderdaad, belangrijker nog is gewoon dat, dat punt uh, wat jij nou, uh, wat jij net zegt. Van op het moment dus dat je iedereen dus ieder individu, en ook echt gewoon behandeld als een individu... en dat is waarom het echt volgens mij de enige juiste liberale lijn is... eigenlijk bijna ophoudt om hem of haar als een man of een vrouw te zien überhaupt... Uh, ja, dan, dan, dan kan er automatisch nooit een uh, probleem zijn. En op het moment dat inderdaad dan blijkt dat slechts 5% van de hoogleraren... of 10% van de hoogleraren een vrouw is dan is dat geen probleem, omdat het direct voortvloeit uit de keuzes die individuen kennelijk maken. En uh, ja, veel mensen die weigeren uh, te geloven dus dat vrouwen echt uit vrije wil die keuzes zouden kunnen maken. En ik vind dat heel erg raar. Ik, ja, <lacht> uh, het sluit in ieder geval niet aan bij mijn... Uh, nou ja, en, en dan nog, dan is het toch ook de taak van die vrouw om zichzelf daar weer los van te vechten... Dat, dat is echt een emancipatie lijkt me... in plaats van dat iemand je erbij hoopt. Ja, dit is een filosofisch uh, heel erg murky ding... omdat um, er wordt eigenlijk heel ironisch... geen enkele agency toegeschreven aan die vrouwen. Ja, Zeker. Hè? Dus je bent een soort blad dat door de wind wordt... Heel denigrerend, wordt, eigenlijk. Wordt, ja. Ja, ik, ik zou me kapot schamen en dood aan ergeren... als ja. iemand claimde voor mij op die manier te spreken. Nee, dat, dat zeg ik ook ergens in dit hoofdstuk. Hè? Dus de vrouwen zijn, geloof ik, twee, vormen 52% van de uh, Nederlandse maatschappij... Mm -hmm. Uh, ze zijn net zo competent als mannen en daarom hebben ze recht dan op 50% van die topfuncties maar ondanks dat ze net zo competent zijn wat ik overigens zou geloof hoor, dat ze dat zijn uh, laat er geen misverstand over zijn maar zijn ze kennelijk niet in staat om met die 52% laten zich aan alle kanten de kaas van het brood eten en ja. worden ze totaal uh, overpowered door die mannen. Ik vind ik een rare gevolgtrekking. Ja, maar inderdaad okay. je, want het, het leuke is van, van dit soort groepen... Uh, activisten, of het nou over vrouwenemancipatie of discriminatie, of weet ik van wat gaat... LGBTQ, ja. et cetera. Er zit altijd zoveel inconsistenties in. Dat ja. is, ik vond het ook echt geweldig om dat hoofdstuk te lezen. Ik heb er gewoon letterlijk af en toe hard op moeten, <laughs> moeten lachen. Van, dat je gewoon rij op rij gewoon heel logisch onderuit haalt... wat al die argumenten zijn. Als vrouwen zo goed zijn, waarom zijn ze dan inderdaad... ...nog steeds in zo'n positie. Hè? Dat is natuurlijk ook een tegenargument. Uh. Als je ze minder kan betalen... ...waarom neem je dan nog mannen aan? Nou ja, dat dus, ook ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Dus ze liggen in, er ligt overal vrouwelijk talent voor het, uh, voor het oprapen. Ja. Het bedrijfsleven wor, wordt altijd uh, beschuldigd met... Hè, er is maar één ding waar jullie aan denken... ...namelijk uh, plat winstbejag. <lacht> maar dus, uh, nou ja... Nou, al die... maar se hersenloos seksisme ook. Blijkbaar. Ja, precies. <lacht> se seksisme vinden ze dan toch nog belangrijker ja. dan uh, winst maken. Om, omdat de goede, goedkope vrouwen voor het oprapen liggen. Dus dat zijn allemaal, uh, allemaal rare dingen. En ik zou denken van, nou ja, er is een veel logischer... Uh, verklaring eigenlijk voor het feit dat die vrouwen minder werken en ook minder doorstromen naar topfuncties. Een logische verklaring dan discriminatie. Namelijk dat er gewoon toch echt wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En natuurlijk niet tussen elke man en elke vrouw. Uh, maar dat, uh, ja, dat vrouwen, wat ik net al zei, uh, over de hele linie uh, ja. gewoon iets meer gericht zijn op kwaliteit van leven. Uh, op een soort balans in hun leven waarbij werken een uh, rol speelt. Maar ook Vrije tijd, uh, sociale contacten, kinderen. En gelijk hebben ze. Want ja. <laughs> nee, je hebt geen maagsfeer op je veertigste. Als je niet tachtig ja. uur in de week werkt. Nou, maar er zitten ook heel veel nadelen aan. Hè? Want je geeft ook aan van ja, er zit ook relatief veel mannen in laag betaalde en slechte beroepen, zoals uh, weet ik veel, uh, zware ja, beroepen op? straten maken. Ja. Uh, staat erin. Um, en dat kan onder andere misschien verklaard worden: gaf je aan uit het feit dat de gemiddelde intelligentie gelijk is tussen man en vrouw. Hmm. Dat eigenlijk de spreiding anders is. Dus dat vrouwen dichter bij het gemiddelde zitten. Over het algemeen. Ja, dus de standaard deviatie. Zeg maar, ja. Terwijl bij mannen veel minder uitschieters zitten. Zowel laag als hoog. Dit is een voetnoot geloof ik. Ja, dit is een voetnoot. Ik, ja, ja, ik, ik heb ik het al gelezen. Ik zat het met heel veel plezier te lezen. Het hoofdstuk. Want ik heb zelf onlangs op de Post Online. Luisteraars. Een, ook een uh, artikel, Het is een artikel van mij gepubliceerd. Of een tekst. Ik weet niet hoe je het noemt. Het was eigenlijk, precies, was eigenlijk dezelfde strekking. Uh, een paar andere dingen. Maar ook heel erg... Als je dan zo socialistisch bent, kijk dan eens dus naar het, het glazen vloer. Ja. Ja. Ik vuil als man geweest. Daar nou, werkte één vrouw, de koffiejuffrouw. Ja. Uh, daar hoor je geen <laughs> klachten over. En ik denk, nee, dan, als je, dan opeens niet. Hè. Nee, maar als je zo begaan bent met het leed van mensen, kijk dan niet naar de top 1% en extrapoleer dat naar de rest van de boek. Nee, kijk dan naar de onderklasse en verheft die. Het ja. is nodig worden in ieder geval. Ja. Maar dat is een, denk ik een boodschap die heel vaak terugkomt uh, door het boek, dat um, allerlei... Uh, ja, ...maatschappelijke pleidooien... ...die dan in uh, idealistische... Uh, ...kleren gewikkeld zijn... Hè? ...dat het toch eigenlijk gewoon... ...vaak om preken voor eigen parochieën gaat... ...dus in dit geval... ...ja, natuurlijk is het fijn voor... Uh, ik, ...ja, ik weet nog dat ik... ...tien jaar geleden of zo gesprekken had... ...met een paar vriendinnen van mij. ...en die zeiden van ja... ...Zweden is zo'n inspirerend land... ...en uh, er zijn zoveel, zoveel, zoveel kansen voor uh, vrouwen... ...ja, en natuurlijk is het heel erg fijn... ...als er... Als de overheid zegt van hè, de groep waar jij toevallig toe behoort, daar, daar gaan we allemaal extra. We gaan hoogleraarsposten voor jullie reserveren en we gaan uh, allemaal kansen geven. En uh, allemaal beleid wat helemaal op jouw groep is gericht. Natuurlijk is dat heel erg fijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook uh, rechtvaardig is. En nog steeds, hè, kijk je naar de Scandinavische landen, de meest gesegregeerde arbeidsmarkt ter wereld. Want daar hebben ze dus alles weggenomen. Ja, ik vind het belangrijk om erbij te zeggen, want het wordt dat eens aangehaald. Zweden en Noorwegen, het is paradijs van gelijkwaardigheid. Ja, misschien niet sommige overheidsposities, maar... de hebben de meest traditioneel gesegregeerde, vrijwillig gesegregeerde arbeidsmarkt. Omdat daar juist alles aan gedaan wordt, sociale barrières weg te nemen. Mensen hun eigen persoonlijkheid tot bloei komt. En wat zie je? Nou, alle, alle bouwvakkers zijn al kerels. En alle, bijna alle verpleegkundigen zijn dames. Ja, dus nog inderdaad die verschil tussen man en vrouw uitgegroot worden. Groot, groot worden. worden. Ja. Die, die, die worden juist groter omdat die inherente verschillen uh, de, de, vrije gelaten, de vrije loop gelaten worden. En even een paar feitjes. Uh, uh, ouderschapsverlof in Zweden uh, is uh, gelijk voor man en vrouwen. En de kikker, uh, je, het is, je kunt het overdragen op je partner. Gebeurt altijd. Dus uh, stel je krijgt samen vier maanden, neemt de man twee weken, de rest geeft hij aan zijn vrouw. Nee, maar dat mag je hebben, hè. dat zou, mensen zouden mensen zo nog kunnen draaien als, uh, als uh, dwang. Hè. Dan moeten die vrouwen dat zeker opnemen, ik denk nee, dan staat je vrij om dat op te nemen. Um, maar dat is daar... Um, Gebruikelijk, want die mannen die, die, die willen dat aan hun partner geven. De tweede voelen oh. ze zich nutteloos, omdat ze niet weten hoe ze met haar kind moeten en ze moeten ze willen ja. werken. Maar dat is waar we nu natuurlijk ook naartoe gaan. Hè? Dat Europa die gaat ons opleggen dat mannen verplicht vier weken vaderschapsverlof krijgen. Hoewel heel veel mannen daar waarschijnlijk niet eens op zitten te wachten. Nou, kijk, meer dan twee dagen is, is, is zou leuk zijn. Dus ik, zou, hey, ik, ik dacht ook, nou ja, kijk, maak het optioneel, weet je wel, maar het is altijd een uh, uh, uh, nou, ding verplicht. Als, als, als je het testje niet verplicht. Doen sommige mensen het niet en dan kan de rest niet mee concurreren, en dan is het weer oneerlijk. Nou ja, maar dan, maakt, ja, dan neem je nee, ook vrije dagen op. Ja, ik bedoel, wat, wat is daar het probleem maar van? Mijn dan, uh... vader die heeft dat gewoon gedaan, die, heeft, die ging naar een andere baan. Die zei: Nou, laat ik even een hele lange speling tussen, want ik wil wel een kind zijn. Ik zou ook wel een kind willen zijn. Ja, maar waarom moet, het waarom moet dat weer geregeld worden? Ik bedoel, uh, ja, nou, ja, ga, ga ervoor sparen en neem gewoon wat vrije dagen op. Uh, als dat zo belangrijk is, het lijkt me heel belangrijk of, als je kind geboren is. Of, zeg het zo, er moet vaderschapsverlof. Oké, okay, we gaan een paar dagen van het uh, moederschapsverlof af ja je dus. eerlijk wil verdelen. Want anders gaat het alleen maar meer kosten. ja Nou ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook het leuke. Er worden altijd leuke plannen bedacht. Maar nooit wat de effecten daarvan zijn. Nee. Ja. <laughs> ja, het zal als effect hebben wat jij zegt. Dat uh, mannen en vrouwen ook meer in de ogen van werkgevers ook uh, identiek worden gepercipieerd. Dus nu is vaak de vrouw een beetje een soort... Uh, probleem voor de werkgever. Omdat daar moet je allerlei dingen voor regelen. Juist, dat heb je gezegd. Ja. Vanwege die behoefte om ze te helpen en te beschermen... tegen ontslag zijn ze ja. een liability geworden. Precies. Dat, is echt, dat, is, dat, dat gebeurt steeds, steeds weer. Je probeert mensen, je trekt mensen voor... en daar, dat is nog wel dat, dat is de laatste dienst die je moet doen. Ja, je ziet ook bij ouderen. Er wordt ook van alles voor gedaan. Onder andere zogenaamde rondzie hè? Dat ze meer vakantie kunnen... ...opnemen omdat ze hun ja, lichamelijke toestand, uh, dat harde werken, niet nou, zou... Ja, dus, uh, ...ja, dus wat is het, wat is het signaal? Ja, uh, die ouderen die kunnen niet meer mee, zijn niet uh, meer volwaardig... ...en worden dan, en dan vervolgens is weer het probleem... ...van ze worden gediscrimineerd en niet voor vol aangezien... ...terwijl de overheid dat zelf dus uh, in de hand werkt. Op een ouderlijk kwotum, minstens zoveel mensen ja. kan, uh, van 60 aannemen per, per jaar. Ja, en, en, en ze krijgen natuurlijk het hoogste salaris, want we willen nooit omlaag hè, met die salarissen ja. op het, als ze ouder worden. Ja. Maar dat is natuurlijk het leuke bij alle activisten, hè, want er zitten altijd zoveel inconsistenties in. Net als bij linkse partijen, dat je altijd een hiërarchie van zieligheid hebt. Hè. Mm -hmm. Dus uh, tegenwoordig zijn allochtonen altijd het meest zielig. Uh, homo's uh, zijn een stuk omlaag gegaan. Uh, misschien zelfs onder vrouwen tegenwoordig. Dus isla islamitische jongeren die poten rammen. En ja. Die zijn toch zieliger dan die homo's die ze in elkaar slaan. Ja. En in mm -hmm. Zweden is dat, daar is eigenlijk schoolvoorbeeld van. Want... Het is het enige officieel feministische land. En het land met het hoogste aantal verkrachtingen per hoofd van de bevolking per jaar ofzo. Oh ja, is het zo? En nou, dan, dan wordt er wel bij de wereldwijd door. Zei iemand, ja maar dat komt omdat ze daar veel, uh, veel ruimer begrip hebben ervan. Ik zei, sure, dat zal. Maar weet je nog, Julian Assange, die kreeg ook zo'n aanklacht aan zijn broek. Nou, dat was dus geen verkrachting, maar je kan aangeven, dat er moet zo'n test gedaan worden, want hij had geen condoom gebruikt. En dan geldt dat als verkrachting. Uh, dat is waar, maar het is wel tegelijkertijd met de massale instroom van migranten omhoog geschoten hmm. dus ja, ze hebben een ruime definitie, maar alsnog geldt, ja, je, hebt een, je hebt een cultuur geïmporteerd van jonge gasten, die zien een uh, ongehoofd doek, waarschijnlijk ongelovig blond meisje, denken nou, vogelvrij want die hebben dat geleerd, nou, dus je kunt ze bij, niet eens kwaad nemen dat ze dat denken uh, maar je kunt er wel denken, nou misschien moet je die dan niet in ja, close proximity met die mensen neerzetten en dan doen ze toch, want ja, die zijn zieliger ja. Die zijn zieliger dan onze, onze meiden. Uh, als we nog even gaan over vrouwenemancipatie. Wat mij altijd opvalt is dat dat, zeg maar, uh, in mijn ogen voorheen goede media. Uh, <coughs> dat die echt ten prooi vallen aan het hele social justice warrior gedoe. Hey, ik bedoel, vroeger las ik die economist. Nou, tegenwoordig doe ik dat niet meer. Hmm. Het gaat echt alleen maar over uh, moslims, vrouwen, uh, transgenders. Het is gewoon bijna niet meer serieus. Nee, nemen. hetzelfde met BNR. Ik zat laatst BNR te luisteren. Was dan zogenaamd een vrouw die dan pleitte voor meer vrouwen aan de top in het bedrijfsleven. Want ik geloof dat er nu inmiddels zelfs verplicht een kwotum is van 30% voor beursgenoteerde bedrijven. Ja, dus op dit moment een, ze moeten ze zichzelf in hun jaarverslagen daarover informeren of uh, verantwoording over afleggen. En op het moment dat dat nog niet binnen een paar jaar tot uh, bevredigende resultaten leidt, is dat kwotum alsnog een stok achter de deur. Ik geloof in 2019. En wat staat er dan tegenover? Een boete of zo? Uh, dus op dit moment uh, staat er volgens mij nog niks uh, tegen al. Oh, maar dus als dat ja. quotum wordt ingevoerd, ja, volgens mij in, uh, in Noorwegen, wat natuurlijk altijd het voorbeeld, het lichtend voorbeeld is, uh, <laughs> worden uh, volgens mij bedrijven zelfs gewoon uh, uh, opgedoekt, zelfs. Ja. Maar dat was ook, uh, want je zou bijvoorbeeld dat uh, NV's, waar dat voor gold, die werden gewoon omgezet naar een BV. Hè? Dus bedrijven zijn er natuurlijk ook weer heel goed in om dat uh, te ontwijken. Maar uh, kun jij even geven. voor het feit waarom daar Waarom dat zo'n hype is tegenwoordig? Want ik heb bijvoorbeeld op, dat op BNR, ik heb geen, echt geen enkel kritisch geluid gehoord. He, het was allemaal goed, diversiteit. Eh, diversiteit wordt beter als we meer vrouwen in de top hebben. Ja, waarom is diversiteit dan zo belangrijk? Ja. Het is absurd vind ik het gewoon. Hey, het, het is gewoon echt een, een taboe. Uh, en waar komt dat dan weer door? Dat is, dat is moeilijk te zeggen. Maar het is echt een taboe. Er is gewoon geen enkele partij, geen politieke partij, maar ook uh, niemand in, in onderwijs, in, in media, zelfs gewoon in de private sector. Is er eigenlijk geen bedrijf meer wat gewoon onomwonden zegt en er gewoon openlijk voor uitkomt van wij voeren geen diversiteitsbeleid. Wij vinden dat niet belangrijk... wanneer wij bekijken mensen als individuen... en we nemen gewoon de beste mensen aan. Het is voor ons geen issue. Daar kom je gewoon op dit moment uh, niet mee weg. Heel zorgwekkende ontwikkeling. En het zou uh, ja, heel verfrissend zijn... als er een paar mensen... met enige statuur uh, tegen een opstand zouden komen. Nou ja, we hebben nu Thierry Baudent ook in de Kamer... die uh, in niet bang is... om recalcitante uitspraken te doen. Hè, die gewoon heel eerlijk zegt... Van, nou ja, vrouwen zijn over het algemeen minder ambitieus. Of je het nou wil of niet... Uh, maar ja, goed, daar valt natuurlijk weer de halve wereld ja, over. Dat is ook belangrijk, want, want jij had net over, over competenties en waarschijnlijk uh, mensen allemaal even... Het gaat vooral om wat je wil. En je beknopt mensen mm -hmm. enorme keuzevrijheid. Wanneer ja. je eist dat wat, er quota zijn voor mensen die niet geneigd zijn. Maar wat is er erg aan vrouwen die minder ambitieus zijn? Dat is natuurlijk de hele vraag. En uh, de grap is eigenlijk dat ze zich daarin ook weer tegenspreken. Want jij geeft ook aan van uh, heel veel feministen, vooral derde golf feministen, die hangen eigenlijk een heel mannelijk wereldbeeld aan. Mm -hmm. Wat natuurlijk al heel tegenstrijdig is. Want eerst zeggen ze van alles wat mannen uh, doen slecht en het is een patriarchaat. Gender bestaat niet hè, dus uh, zo kunnen ze het misschien <laughs> rechtlummen. Nee, maar dus ja, dus dat vinden ze wel meer een oplossing. De meest, uh, meest genderspecifieke stereotype gedragingen van een absurd beschermende houding uh, tegenover minderheden die dan zielig zijn. Uh, dat zie je dus altijd bij de mensen die ook nog eens ontkennen dat er iets bestaat als genderstereotype. Ja. Ja. gedraagt. Gedrag is heel wonderlijk. En ik, ik beschouw het, moment, ik ben dat een beetje als, ja, bijna als pathologie, maar in ieder geval als een soort als een religie, of in ieder geval een geloof. Van het defies logic en het, het prevaleert ook uh, boven alle andere zaken. En diversiteit is goed. Waarom? Gewoon. Ja, <laughs> Gewoon inderdaad, ja. En uh, nog even voor de goede orde, ja, uh, niet dat het. Uh, uh, ik zou het niet hoeven zeggen... maar je, je wordt natuurlijk zo snel in een hoekje geplaatst. Dus ik, ik, ben, uh, ik ben dol op vrouwen. Uh, ik heb veel vriendinnen. Uh, leuke dochter. Uh, uh, dus, dus mijn hoofdstuk gaat niet, is absoluut niet tegen vrouwen gericht. Het gaat ook hier weer om de overheid. En aan de overheid uh, gelieerde krachten. Zoals in uh, de media, het onderwijs... die zo eenzijdig een bepaalde filosofie uh, uitdragen. Waardoor opnieuw... Ja, groepen mensen tegenover elkaar uh, gezet worden. De overheid wil altijd juist harmonie brengen. En, terwijl ze eigenlijk vaak, bijna altijd, de belangrijkste reden voor is... dat juist groepen ja, dat dat, uh, tegenstanders van elkaar worden... en dat die niet meer dezelfde belangen hebben... maar dat ja, hun belangen gaan ten koste... Ja, die, die vrouwen. Uh, diversiteitsbeleid is gewoon echt een bedreiging voor de rechtspositie uh, van mannen. Ja. Ik haal een uh, voorbeeld aan van de universitaire wereld in Noorwegen. Waarbij ze gewoon op een gegeven moment een beleid hadden dat er. Uh, ...nul mannen weer meer werden aangenomen... ...totdat er gewoon een 50-50 uh, werkverdeling... <lacht> ...dus wat dat gewoon in concreto voor individuen inhoudt... ...is dat je gewoon als man een 0% kans hebt... ...en dat je als vrouw hè, door die inhaalslag ja, misschien wel een 70% kans hebt... Op dat, ...wanneer je op een vacature solliciteert dat je die en, krijgt. Top. Dus 0 versus 70, dat betekent het gewoon... En dat kan natuurlijk niet anders leiden dan tot ja, haat en nijd uh, en scheve gezichten. Maar, maar iedereen voelt zich alsnog in de kuif gepikt. Want het wordt nog steeds aan die vrouwen verkocht, eh, die ook wel beter weten, waarschijnlijk. Eigenlijk van ja, maar het is omdat jij benadeeld wordt. Dus, de, dus, de, dus die, die bevoordeling is alleen maar een symbool van je benadeeld zijn. Dus dat is ja, ook zo perfect. Kun je trots zijn op een baan die je hebt gekregen in plaats van waar je voor hebt gevochten? Dat, nou, dat is één ding. Maar wat, wat, wat <laughs> dacht je van het feit dat, en die gasten denken, nou verbonden, ik kom niet aan de baan omdat ik wat ik tussen mijn benen heb hangen. En die vrouw denkt, nou kom ik eindelijk eens een keer aan het werk, maar eigenlijk, eigenlijk wordt het nog steeds achtergesteld. Want dat wordt mij steeds verteld. Ja. Je zet inderdaad, zo, je zet iedereen tegen elkaar op. En uh, iemand plukt daar dan, of een, een instantie plukt, plukt daar de vruchten van. Ik denk dat jij... Uh, we zou weten wat ik daarmee bedoel. Ja. <laughs> ja, het kwaad van de staat. Ja, maar ja, je ziet dat uh, ook met de verzorgingsstaten bijvoorbeeld. Hè, er wordt natuurlijk steeds meer uh, gedaan voor uh, mensen aan de onderkant van het loongebouw of mensen met uitkeringen. En, uh, maar er, er is nooit een eindpunt. Hè. Dus uh, als je kijkt naar de situatie 150 jaar geleden, nou ja, dat is natuurlijk onvergelijkbaar wat er aan regelingen uh, tegemoetkomen uh, bijstand speciale bijstand uh, uh, gratis uh, onderwijs uh, hoogwaardige gezondheidszorg aller, van allerlei dingen zijn er geregeld, uh, maar er is nooit een punt waarop de sociaal-democratie uh, zegt van ja goed wij hebben nu uh, uh, hè, de, de de goedverdienende Nederlander zeg maar is heel uh, royaal geweest, uh, we zijn gewoon blij met het evenwicht wat er nu uh, ligt. Men blijft zich natuurlijk afzetten tegen die hogere inkomens of tegen de VVD achter. Die, die strijd die blijft aangewakkerd worden. Dus er is nooit een punt waarop we binnen dit democratisch model een soort harmonieuze samenleving kunnen verwachten. Uh, hetzelfde zie je natuurlijk, uh, dat gaf je ook in een van je voetnoten aan, de, de socialistische partijen. Ja, op een gegeven moment uh, de onderklasse, die was grotendeels middenklasse geworden. Ja, toen hadden ze weer een nieuw iets nodig om tegen te ageren mm -hmm. ja, en dat waren waarschijnlijk dus de allochtonen waar ze opeens heel erg voor gingen opkomen. Dus ze is altijd blijven zoeken naar iets waar we nu weer tegen moeten gaan vechten. Ja, je importeert een, een, een nieuw electoraat bijna. Je zou bijna kunnen denken dat, ja verdomme, we die hebben die onderklasse verheven, dat is ons bestaansrecht. Uh, ja, wil je nou, wie wil zichzelf nou overbodig maken? Nou, maar dat, dat is toch precies wat je nu ziet... met dat hele transgender verhaal? Dat is, ja, we, we hebben weer een groep nodig die zielig is... en waar we voor op moeten komen. En ook al hebben ze het beter dan waren... dan ook in de rest van de wereld hier in het Westen. We, we moeten wel alles helemaal gelijk schakelen. En als dat gelijk is geschakeld... dan gaan we weer naar iets anders wat niet oh, dan nog gelijk is. Wormkin of uh, Otherkin of brownie, of ik film En als trouwens de, de, de, de, de veiligheid van... ...Europese joden, uh, die dus weer omlaag gaat, hè? komt weer meer antisemitisme, veiligheid van Europese homo's... Uh, ...vanwege uh, bepaalde religieuze intolerantie van religie X. Um, die ik hier niet zal noemen, want dat is racistisch. Uh, <laughs> uh, als dat toeneemt, dan is het krekel, krekeltjesgeluid alom, want ja, ja. die religie X is te zielig. Daar kun je niet echt kritiek op geven. Ja. En, um, en dat is ook waarom ik dan weer denk dat ik het gesprek te Maar ik de denk dat het een soort pathologisch, ja, haast religieus fenomeen is. Omdat het, het is sowieso fundamenteel onlogisch En daar ook, gaat daar ook prat op. Ik, ja. Wel. Ja, ik denk wel, we hadden het net over. We begonnen eigenlijk het interview met: uh, gaat het van kwaad tot erger? Ik zei: ik zie juist ook wel een klein beetje een positieve trend ten opzichte van uh, 30, 40 jaar geleden. Vooral ook door de komst van het internet. Een woord wat nog niet is gevallen in dit, uh, in dit gesprek. En ik denk je, van, je zegt van, kritiek op die religie is eigenlijk niet mogelijk. Ik denk dat je het, nou, toch wel ook mede, uh, hè, langs voor dit soort uh, gesprekken, een, een internetinterview, uh, um, dat het toch heel veel moeilijker is geworden voor de overheid om zeg maar dat intellectuele monopolie op bepaalde discussies te hebben. En dat mensen zich toch minder laten wijsmaken dan nou ja, tot twintig jaar geleden. Uh, en dat, dat zie ik als een hele belangrijke, emancipatoire ontwikkeling. Ja, het feit dat heel veel gevestigde media toch steeds minder serieus worden genomen. Omdat we zien steeds beter wat er fout gaat bij de overheid. Uh, wat je vroeger misschien in een doofpot kon stoppen. Ja, en je kan makkelijker communiceren ook met gelijkgestemden. Dus op het moment dat je alleen ja, uh, je buurman en je dorp en, uh, en, je, en je familie... En, en zelfs daar weet je nog niet precies van wat ze, hoe ze echt over bepaalde dingen denken... Ja, nu heb je natuurlijk voorraad. En je ziet gewoon meteen dat op het moment dat je een bepaald standpunt hebt, dat er nog duizend andere mensen zijn die dat ook vinden. En dat ja. maakt het natuurlijk veel makkelijker om nou ja, je, je, je comfortabel met jezelf überhaupt te voelen. Ja. En, um, en wat ook die filterbubbel natuurlijk verklaart, hè? waarom we, we, we kunnen elkaar steeds makkelijker opzoeken. Maar daardoor zien we ook heel weinig van andere groepen mensen. Dat is dan weer het nadeel ervan. Ja, maar vroeger zag je natuurlijk überhaupt alleen maar datgene wat door de overheid werd, uh, op een presenteerblaadje werd gegeven. En ik denk dat heel veel mensen, ook al, ook al ben je dan geneigd om jezelf een beetje met gelijkgestemden te omgeven, dat mensen echt nu wel meer bewust zijn van het feit dat je, ja, je verschillende vindt... manieren van denken hebt dan... Uh... Je kunt niet anders dan geconfronteerd worden met andersdenkendheid, hoor. Dat, uh... Nou ja, goed, we hebben safe spaces niet voor niks natuurlijk. Ja, maar dus... die hebben gekken... Dat is echt, nee, maar die mensen zijn niet voorbij nog. Het is vaak heel simpel: je hebt medische aandacht nodig hoor. Als je een safe space nodig hebt, dan, ga dan maar, uh, laat je maar gedwongen opnemen. Nou ja, het is natuurlijk een, een totaal ontkennen van de werkelijkheid. Dat vind ik wel heel gevaarlijk. Ja, dat dat is altijd link. gefaciliteerd op een universiteit. Hè, die in mijn optiek notabene is bedoeld ja. voor waarheidsvinding. Ja, hè waarbij je dus een externe waarheid accepteert. De universiteit is de gevaarlijkste plek. ...zou die ja. moeten zijn van ja. de wereld, want daar uh, krijg je, kom je in contact met, met de, de, de, de grootste gruwelen van de, de, de krochten van de menselijke geest. En allem, alles wat je denkt is misschien wel niet waar, ja. dus dat, in die zin moet het veilig zijn, omdat je daar aan dat aan aan gevaar blootgesteld moet worden. Ja. Misschien, ook, misschien ook daarom juist op dat soort plekken is dat ontstaan, dat voor sommige ja. mensen het toch te zwaar blijkt te zijn. <laughs> weet dat... je, eh, een, ik heb een... Eh, diversion, hè, ik, diversion, ik weet niet, dat is een, een, een, bureau, een bureau dat... ...mediawijsheid traint. Heb, ik, heb je daarvan gehoord? Nee, helemaal niks. Nee, dat is, was volgens mij laatst een tegenlicht, een reportage over. En die, die gaan dus, was ook heel correct, een hele multiculturele school zat één blank kind of zo. Op. En, uh, en, en daar ging dan over, dan werd ze aangeleerd wat nou echte en nep nieuws is. En, en nou, verrassing, de NPO was natuurlijk heel betrouwbaar. Uh, en dat, dat vond ik zo'n wonderlijke, zo'n ja, soort, soort laatste sparteling van dat, dat, dat, dat, dat monster... ...dat het internet nog niet heeft omhaardend. Ja. Dat, dat probeert mm. nog te vertellen met de macht die het nog heeft. Ja, maar dat is allemaal uh, tinfoil hat geklets... ...en dat moet je allemaal niet uh, Achterhoede gevechten, dat is ja. een fake-news-verhaal. Ja. Ja. En, ja. en de mensen die de, de hart roepen... Die, die, ...die zijn ook de grootste overtreders. Ik dacht ook dat de N in NOS ook voor net nieuws toch? Ja, en, en, alsof, en alsof, er, uh, uh, uh, alsof het zwart-wit is... ...of iets is waar of niet. Nee, dat is niet zo... Je kunt vanuit per verschillende perspectieven kun je zeggen... het is waar, het is niet waar. Of het, is, het zit er half tussenin. Of we weten niet of iets waar is of niet. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het gevaarlijke. Ik wil tot de afronding gaan komen. Ja. Uh, <laughs> um, uh, jouw het tweede deel komt als het goed is eind van dit jaar uit. Op. Ja. Uh, kun je een tipje van de sluier oplichten... wat daar verder in behandeld zal worden? Ja, uh, het wordt afgetrapt met drie echte uh, puur economische hoofdstukken. Uh, eentje over... Ja, meer de financiële economie en uh, ook het bancaire systeem, monetaire beleid. Zit allemaal in één blok. Dan een hoofdstuk meer over de economie in de zin van belang van ondernemerschap. Uh, eigenlijk de filosofie van het kapitalisme en uh, vrije marktwerking. En dan nog een hoofdstuk over uh, solidariteit en uh, de verzorgingsstaat um, en na die, meer, die drie meer algemene uh, economische hoofdstukken ga ik ook nog in op een aantal praktische dossiers waarin ook economie een rol speelt. Uh, namelijk uh, gezondheidszorg, onderwijs, uh, woningmarkt. Um, en ook nog iets over um, uh, even kijken, rechtspraak en openbare ruimte. Duidelijk. Dus eigenlijk gewoon een hele ja, praktische vertaling waar we al mee begonnen van die vrijheidsfilosofie en ja, wat dat allemaal in de praktijk uh, zou kunnen betekenen. Helemaal goed. Het boek is te vinden bij uitgeverij aspect. Uh, ik zou iedereen willen aanraden die deze podcast, podcast luistert, koop dit boek, want het zit zo vol met goede argumenten en ook die noten zijn heel interessant voor vetlezen lezen. Uh, dat ik denk dat het een heel mooi handboek is voor elke willekeurige discussie voor iedereen die zich... Uh, ...liberaal noemt. Uh, dus wat dat betreft... ...absolute aanrader. En als je het leuk vindt... ...dan uh, willen we je graag nog een keer uh, interviewen... ...over deel 2. Oké, okay, dankjewel. Kom graag dus we terug. Nog, we zullen nog even moeten wachten erop. Maar ja. uh, dan wachten we in spanning af. Um, Maarten, uh, bedankt voor dit interview. Ja, jullie dank.